Dag, lieve luisteraar. Het is toch weer gebeurd. Toch weer. Ineens weer volop depressief. Lam geslagen. Ik heb mijn diepste, meest donkere kant weer mogen ontmoeten en min of meer mijn idee van de hel weer moeten doorstaan. Toch weer. Zo erg was echt al jaren geleden. De routine, mijn structuur, krachttraining, gezonde voeding, een solide slaappatroon. Ik dacht dat ik er een oplossing voor had. Voor die pure, diepe ellende in ieder geval. Dat ik die een beetje onder controle kon houden. Maar toch is het weer misgegaan. Toch weer. Het is super makkelijk om de schuld bij mijn stoornis te leggen. Het overkomt me. Ik kan er niks aan doen. Kijk nou. Ik doe toch zo mijn best. Dat stemmetje, dat ken ik maar al te goed. Het stemmetje van zelfmedelijden. Van help me toch. Ik kan het niet meer. Het was het stemmetje dat zorgde dat ik in bed kroop en er pas na weken en soms maanden pas weer uitkwam. Tegenwoordig kan ik dat stemmetje niet meer uitstaan. Ik haat hem. Dus ik praat terug. Hoezo kan ik er niks aan doen? Doe er verdomme wat aan. Sta op, loop, doe iets. En al duurt het langer, al kost het alle kracht die ik heb, die ene voet voor de andere. Vooruit. Blijven bewegen. Wat ik van mijn eerdere depressies heb geleerd is dat medelijden niet per se altijd prettig is. En zelfmedelijden, niks anders dan giftig en gevaarlijk. Het leidt voor mij naar niks. Letterlijk doelloos lijden. En ondertussen gaat er van alles kapot. Ik geloof dat niemand anders iets kan doen aan mijn situatie, behalve ik. Ik ben 100 verantwoordelijk voor mijn leven, voor mijn lijden. En net zo verantwoordelijk en aansprakelijk voor het verdrietige gezicht van mijn dochter en de zorgen in de ogen van mijn vriendin. Ik ben het die dat veroorzaakt. En dus heb ik een keuze. Ik kan denken, ik ben niet geschikt als vader. Ik ben een slecht vriendje, een egoïstische klootzak. Waarom sta ik mezelf toe dat ik al die pijn veroorzaak? Stop er gewoon mee. En heel eerlijk, dat zijn de gedachten die als eerste opborrelen. En de overhand nemen als ik niet uitkijk. De makkelijkste optie. Simpel. Maar laf ook. Als ik de schuld buiten mezelf leg, hoef ik er ook niks aan te doen, toch? Dan kan ik er niks aan doen. En wat je niet kan veranderen, dat moet je accepteren. Toch? Ja. Maar wat je niet kan accepteren, moet je veranderen. En ik kan het echt niet meer accepteren. Dus is er maar één optie. Doorvechten. Knokken. En niet opgeven. Natuurlijk niet opgeven. Ik heb een verantwoordelijkheid... Niet alleen naar mezelf, maar naar iedereen om me heen om elke dag te blijven vechten. Dus, oké, okay, het is weer misgegaan. Wat ga ik hiervan leren? Hoe trek ik mezelf uit dat drijfstand omhoog? En hoe zorg ik dat ik niet vergeet dat het leven soms ook hard werken is? Hoe blijf ik dankbaar voor al die goede dagen? Er zijn zoveel lessen te leren uit deze laatste episode dat het me nederig en krachtig tegelijk maakt. Waarin heftige plotseling een heftige plotselingen terugval als deze vroeger maanden kon duren, ben ik er nu... Nou, een paar heftige en zware dagen weer enigszins van hersteld. En dat is mijn verdienste. De afgelopen jaren heb ik discipline in mijn leven aangebracht. Structuur. Elke ochtend naar de sportschool. Zonder uitzonderingen. Ook al ben ik somber. Op tijd naar bed. Ook al ben ik druk met een nieuw idee. Parttime werken om structuur in te bouwen voor de liefdes in mijn leven. En nee, het heeft er niet voor gezorgd dat ik vrij blijf van depressies. Dat blijkt. Het leven is er ook niet echt makkelijker op geworden. Het blijft vaak overleven. Maar het is mijn overtuiging dat ik hier nu niet had gezeten als ik die structuur niet had aangeleerd. Als ik niet had ontdekt dat ik wel degelijk invloed heb op mijn stemming. Al is het maar een beetje. En dat ik kan veranderen wat onacceptabel is. Dat weet ik echt heel zeker. En de strijd is niet gestreden. Het is niet over. Dit gaat nog een keer gebeuren. En daarna nog een keer. En daarna nog een keer. En dat is oké. Okay. Ik kan het aan. Het is de enige optie. En dus gaan we gewoon door. Ook met de pillenkast. De opnames die gepland stonden voor eind december en voor begin januari, die heb ik afgezegd. Het was gewoon te overweldigend allemaal. En daar heb ik natuurlijk nu spijt van. Mijn excuses is ook aan degene die ik soms een dag van tevoren heb gestuurd, dat het toch niet ging. Ik heb iedereen inmiddels persoonlijk benaderd en gevraagd of we een nieuwe afspraak kunnen maken. En de aankomende week staan er alweer nieuwe gesprekken op de agenda en komen er dus snel mooie nieuwe afleveringen aan. Goed, ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. Ik vond dat ik je een verklaring verschuldigd was voor mijn plotseling afwezigheid. Dus hierbij. En tot slot, dank voor alle lieve berichten waar ik nu echt de waarde en de liefde van kan inzien. Ik vind het echt heel bijzonder dat je de moeite neemt om een of andere dude op Instagram een lief berichtje te sturen. Ik weet dat ik het enorm gewaardeerd heb en dat het me echt heel goed heeft gedaan. Dus dank daarvoor. Zo, en dan nu aflevering 41 van de Pillenkast. Opgenomen voordat het misging. Een gesprek over therapie. Over het belang van los kunnen laten, over zwart-wit denken, over hoop houden en over blijven bewegen. Dit is het verhaal van Christel. Christel, hartelijk welkom in de studio. Dank je wel. <laughs> het is spannend altijd, hè, in het begin. Ik vind het zo grappig altijd. Ja, ik vind het ook heel spannend. Inmiddels ja. zitten we bij mij een beetje af na uh, zoveel, uh, ik geloof, 40, 41, 42, 43 uitzendingen, ik weet niet meer. Maar uh, in het begin ja. had ik daar ook echt heel erg veel last van. Dus ja. uh, ik, ik weet hoe je je voelt. Ja. Maar mag ik je eerst even bedanken voor het brief, voor de, de aanmelding. Ah, ik denk dat mensen het op Instagram ook gezien hebben, want daar heb ik hem geplaatst met oh. jouw jou toestemming. Ja, oké. Okay. Ik heb het zelf nog niet gezien, maar... Oh, heb je hem ja. niet gezien? Nee. Nou, je weet wat je geschreven hebt, toch? Ja, ja. absoluut. Het was, ik vond het echt erg mooi. Daarom wilde ik hem plaatsen. Omdat ik het namelijk heel bijzonder vind dat mensen nou ja, zich aanmelden voor de podcast... zonder dat ze ook zelf eigenlijk een heel erg nou ja, duidelijk verhaal hebben in hun hoofd wat ze willen vertellen. Jij hebt je gewoon aangemeld, omdat je gewoon dacht... Ik vind die podcast, daar luister ik naar, daar heb ik wat aan. Misschien hebben andere mensen ook wel iets aan mijn verhaal. En dat, ja, dat, daar raak je me dan wel een beetje ja. bij. Dus dank daarvoor. Nou, dan, ja, geen dank. Geen <laughs> dank. Ik voel me al helemaal ongemakkelijk. Zo ja, Rup. dat schreef je ook al terug. Ja. Ik denk, ik wil toch nog even zeggen. Want ik vond, het echt, <laughs> nou, ik vond het echt mooi. En het kwam toevallig ook bij mij wel op een goed moment. Dus, uh, oh, oké. Okay. Nou. Oh, dat is fijn. Dank daarvoor. <laughs> Kan je aan andere mensen die luisteren ook even uitleggen waarom je, je dan hebt aangebeld? Want hè, het is niet per se dat je denkt, nou ik wil het hier over hebben. Maar we gaan het wel ergens over hebben. Ja, absoluut. En um, in eerste instantie heb ik uh, die mail aan jou gestuurd. En daarna had ik ook meteen spijt. Want ik dacht: ook, maar ja, wat heb ik nou in godsnaam te vertellen? <laughs> ja, sorry. Maar dat is, nou ja, daar zal je nog vaak horen, denk ik, sorry. Hmm. Um, maar. Um, toen ik de podcast luisterde. En toen was ik weer aan het wandelen en weer aan het wandelen. Want dat helpt natuurlijk om je beter te voelen. En op een gegeven moment werd ik zo geraakt door, door sommige mensen die iets vertelden. En toen dacht ik, jeetje, dit, dit, dit, dit, dit heb ik niet alleen. En ik voelde me echt in één keer uh, niet meer alleen staan. En um, nou, ik, daardoor ben ik blijven luisteren, blijven luisteren. En ja, op een gegeven moment, op, op een moment dat ik even een soort... Um, ja, ik noem het altijd een beetje zo'n pinpoint momentje had. <lacht> toen, uh, toen heb ik dus in een opwelling toch maar gewoon geschreven en gedacht van... Nou ja, weet je, ik stuur het op. Ik krijg daar toch geen reactie op. Of, uh, ja, de weet je. <lacht> Ja, dat viel erg tegen. Ja, ik kreeg snel, hè? Ja, heel <laughs> snel. <laughs> nou, en toen, toen, ja, toen keek ik natuurlijk heel benauwd. Want toen dacht ik, oh mijn god, nou moet ik ook. En um, nou ja, vanuit uh, mijn diagnose zou ik dit nooit ja, doen, denk ik. Mm. Um, maar ik dacht, ja, ik doe het toch maar, want... Die momentjes die ik dus had, bijvoorbeeld bij, ik weet nog een keer bij, dat David iets vertelde over eten en over momenten waarbij hij nou ja, een bepaald gevoel kreeg. Um, waar wilde ik ook weer naartoe? Um, nou ja, in ieder geval die momenten die ik toen voelde, ik dacht misschien kan ik die ook weer aan anderen geven. Ja, maar je zegt het komt niet per se als je, als je met diagnose... Uh, kent, dan zou dat niet iets zijn wat ik normaal gesproken nee. doe vanuit mijn diagnose, maar je doet het wel, dus dat is dan wel weer heel interessant. Ja, voor het eerst, ik heb eindelijk mijn uh, corona huispak uitgetrokken, <laughs> ja, speciaal om hier naartoe te komen <laughs> en uh, ja. Je had ook best in je huis, maar niemand die dat ziet, Ja, behalve ik dan. Nee, maar ik wil wel mijn best doen en Tuurlijk. Uh, ja. Dat snap ja. ik. Ja. Ja, dat is hartstikke fijn. Maar je bent, je zegt niet voor niks corona. Je hebt, waarschijnlijk niet, loop je niet elke dag letterlijk in je huisbak, maar... Hè? Nou, wel vaak. <laughs> wel vaak. <laughs> ja, nu nog wel. op tijdelijk. Hoe bevalt die coronaperiode voor jou? In het begin vond ik het eigenlijk best wel lekker. Want ik was niet meer de enige die alleen maar thuis was en, en uh, op de bank lag. En... Um, maar goed, na nou, verloop van tijd... toen uh, merkte ik ook wel zo van... goh, je bent ook wel een, een, een vergeten groep. Zo voelde het een beetje, denk ik. Mm. Ook in de media. En, en uh, er werd er wel veel aandacht uh, geschonken aan ouderen. En dan vooral ook jongeren die het natuurlijk heel zwaar hebben. Maar ik had op een gegeven moment ook wel een klein beetje het idee van... oh ja, maar waar blijven wij nou met z'n allen? ja. Um, ja. Het ja. heeft best een tijdje geduurd voordat er een beetje ja. aandacht kwam voor de kwetsbaren rond. Ja. Ja. ja, ja. Dus dat, dat uh, Ja, dat vond ik wel een lastige. Heb, ja. je, heb je bijvoorbeeld ook... Laten we eerst even, terug, even de diagnose even benoemen. Want dan de vraag mensen zich af, waar hebben we het allemaal over? Nou ja, ik kamp uh, eigenlijk al heel lang met depressie. En ik heb sinds 2020 uh, ook de diagnose vermijdende persoonlijkheidsstoornis gekregen. En. Um, nou ja, eigenlijk mijn hele leven al heb ik wel gekampt met depressie. En was ik een vrij angstig kind. En um, ja, dat eigenlijk. En ja, ik, ik, ik merk wel dat ik uh, sinds ik de laatste diagnose heb gekregen... dat ik me wat, uh, wat rustiger voel en wat meer... Uh, kan komen tot de kern waar ik nou in mijn behandelingen mee bezig ben. En wat was de laatste diagnose? De vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Okay. Hm. En die hield natuurlijk uh, die, uh, die recidiverende depressie wel in stand. Ja. En, uh, dus ik ben heel blij dat ik daar wel nu mee aan de slag mag. En wat, wat heb je voor therapie nu dan? Uh, ik heb op het moment heb ik, uh, individuele schematherapie. En uh, op zich vind ik dat wel, um, wel Passend. Maar ik merk ook, en, en daar merkte mijn therapeut ook, dat ik um, uh, heel snel overvraagd word. En uh, hmm. nou ja, ik ben iemand met een... Snel moe? Uh, ja, maar ik, ik, vooral het ook uh, dat je niet um, aan sommige dingen durft te gaan werken en er aan durft te raken, omdat je dan toch... Ja, gedissociëerd raakt of uh, ja toch wel heftige paniekaanvallen krijgt. En... Werp je zelf een hoop drempels op? Ja. Of zijn ze gewoon heel hoog? Ze zijn drempels. heel hoog, ja. ja. Ja, en ik denk natuurlijk wel dat ik alles ja, perfect moet doen. Zoals veel <lacht> mensen in de podcast. Ja, <lacht> ja. Uh... Dat is ook wel een thema. Ja, ja. ja ik, ik heb wel last van perfectionisme en... Um... Maar goed, dat heb ik ook al mijn hele leven lang. dus ik, ik heb Ja, ook maar dat hebben te, al die mensen ik? die er last van hebben. Ja, ja, dat ja. Is, ja dat, ik zeg dat ja, ook altijd. Ja, dat ja. is ook een beetje mijn karakter. Maar ja. het is toch wel vervelend. Het is en ik probeer, heel vervelend. Ja. Het, heb je ook wel eens geprobeerd dat los te laten? Gewoon echt te proberen om daar dus... Nou ja, uh, om, om af en toe tegen jezelf te zeggen... Hey, joh, of niet zo streng. En, kijk, ik zeg het nu. Want ik probeer dat bij mezelf ook te doen. Maar ik weet alleen dat het niet <laughs> werkt. Dus ik hoop misschien dat jij zegt... Ja, ja, bij mij werkt dat. <laughs> nee. Nee, hè? Nee. nee. Ja, ik krijg het niet voor elkaar. <laughs> Nee, ik, ik probeer wel inderdaad kleine dingetjes minder te doen. Um, maar eigenlijk is, is niks goed genoeg. Nee, nee, nee. nee. En ik, ik ben als mens ook ja, eigenlijk nooit goed genoeg. Uitzicht dat ben je ook een kleine dingen? Vind je dat ook echt op alle niveaus belangrijk? Ja, ik denk het wel. Ja, ik ben wel iemand die dan ook wel uh, vol uh, erin gaat qua perfectionistisch zijn. Terwijl... Zoals bijvoorbeeld met zo'n therapie nu, dan duik je daar ook helemaal vol in. Je ja, helemaal ik, ja. perfect willen doen. Ja, ik ben echt de perfecte cliënt voor het GGZ. <laughs> <laughs> ik dacht echt altijd van, uh, um, ze moeten maar vooral niet te veel werk aan mij hebben. Dat, uh, want er waren allemaal al andere mensen. Ik heb ook in een groep gezeten en er waren dan allemaal andere mensen die, ja, die hadden daar veel harder nodig. Het <laughs> nou, klinkt toch dat je dat van jezelf dan vindt. maar je hebt ook hard nodig. Uh, ja, maar dat, dat zag ik natuurlijk niet zo goed. Nee. En uh, ja, nou kom ik daarachter en ik merk dat ik het nou wel een heel hard gelach vind. Dat ik dat, ja, niet heb gezien. Dat je jezelf dus een beetje wegzuiverde eigenlijk, is dat het eigenlijk. Want dan uh, vind je ja. andere problemen van andere mensen belangrijker dan jouw eigen problemen. Ja, maar mens. dat is wel de standaard voor mij, denk ik. Dat doe je vaker? Altijd, hm. ja. Het is een beetje pleasen van andere mensen ook. Ja, ik denk het wel. Maar anderen omschrijven mij waarschijnlijk niet zo. En ja. Nee, die omschrijven je als iemand die heel veel over heeft op de andere mensen. Ja, ik maar, kan ik me ja, ook, maar Hard ook, werkt en hard loopt ja, en ja. Uh, alles doet als het moet. Heel veel lopen, ja. <laughs> uh, ja, maar ook kalm. Ik, de, mijn buitenkant is dat ik in controle ben en kalm ben en georganiseerd. En, maar daar is helemaal niet van binnen. Nee. En, uh, dus mensen kennen eigenlijk voornamelijk mijn buitenkant. En um, laatst las ik toevallig iets over cluster C uh, mensen. Waar, het cluster waaronder mijn persoonlijkheidsstoornis valt. En toen stond er ook bij deze mensen zal je niet gauw zien of leren kennen. En toen dacht ik, oh ja... Ja. Hmm. Ah, ja, herkenbaar. Is dat dan ook de reden ja. waarom je dan in zo'n coronatijd, bijvoorbeeld wat je dan net zegt, dat je dan op de bank ligt, en dat je denkt, nou, nou er liggen nu dus ook meer mensen op de bank. Dus dat ja. contact met anderen die dat ook hebben, dit, dat heb je eigenlijk dus niet. Nee. Dus de omgeving nee. weet eigenlijk ook niet precies hoe jij op die bank ligt. Nee, maar die weten heel weinig van mij, denk ik. Ja, ja. Vind je dat niet jammer dan ook? Zou je daar niet meer wat aan hebben, hoor, als dat andere mensen in je omgeving gewoon ook weten hoe het met je gaat? Het klinkt zo logisch, maar ik snap ook wel dat het lastig is om dat te vertellen natuurlijk. Ja, ja nou weet je, ik, um, ja, ik ben mijn hele leven bezig geweest om te zorgen dat anderen uh, gelukkiger zouden worden of zijn of weet ik veel wat. Maar ik weet natuurlijk niet zelf wat ik nodig heb of wie ik ben, dat weet ik nog niet. En... Um, ik merk wel, ik, ik zei ook tegen mijn partner: van ik moet ook iets doen wat ik normaal niet zou doen. Om weer iets te kunnen gaan ervaren door weer naar buiten te gaan. Ja. Maar echt iets tegen mensen vertellen, ja, dat heb ik ook nooit zo geleerd. Ook niet van vroeger uit, van, ja. vanuit het gezin niet. En ja, dat leer ik eigenlijk nu pas. Ja. Nou, dat is, het is nooit te laat om dat, om dat te leren, zou ik zeggen. Nee, maar ik heb het natuurlijk al heel erg lang um, wel zo gedaan. Ja. Ja. Maar zie je, daar, daar ja. kijk, kijk je nu op terug en denk je, dat was dus niet oké okay dat ik dat al die tijd heb gedaan. Ja, ja. Kan je dat wel nu zo zien? Uh. Ja en nee. Moeilijk, moeilijk. Nou, Ja, nou weet je, het is ook wel veel eisend. Uh, vanuit, uh, als je vanuit, ja, nogal? Ja, vanuit schematherapie kijkt, is het veel eisend. En ik denk dan, ja, het is gewoon heel normaal. <laughs> zo ben ik en zo ben ik opgevoed... Uh, maar dat zit je uh, toch soms ook wel eens dwars. Ik bedoel, het is ook ja. heel fijn om leuke ja. en positieve dingen te doen ja. voor andere mensen. Maar soms ja. dan heb je daar helemaal gezin in. En dan moet je toch, omdat je dat ja. voelt zo, van ik moet dat nu dan doen. Terwijl je denkt, nou, liever ja. niet. Liever zit ik gewoon op de bank of werk veel. Kijk, ja. leuk op Netflix. Ja, maar dat mag niet, hè? Waarom dus, niet uh... dan? Weet je waar dat vandaan komt? Ja, dat weet ik wel. Nou, vertel eens dan. <laughs> ik ben benieuwd naar. <laughs> nee, dat komt wel vanuit mijn gezin van vroeger. En ook wel... Um... Nou ja, weet je... Ik... Ik heb een, ik heb echt fantastische ouders, um, maar, uh, nou ja, zonder um, de privacy van mijn moeder natuurlijk uh, aan te tasten. Mijn moeder was wel iemand die heel erg beschadigd was en ook heel kwetsbaar was. En daar hebben wij als gezin natuurlijk wel uh, mee moeten dealen. En een van die dingen die ik mezelf als kind uh, eigenlijk al ten doel had uh, gesteld, was um, ja om, om vooral te zorgen dat de sfeer goed bleef, dat mijn moeder weer gelukkig was, dat, uh, terwijl dat ik natuurlijk helemaal niet kon, als kind, um, Nee, die verantwoordelijkheid ligt ten eerste niet bij een kind. En dat kind nee. ook nog helemaal niet. Ja, maar dat, was, klein dat was wel mijn doel ja. vanaf heel jongs af aan. Dus daardoor um, daar is het wel een beetje uh, ja, ontstaan. Maar ook wel door dat je gepest werd op school of door, um, door een nare lerares, waar je dan een, een nare ervaring mee hebt als jong kind. En ik weet nu pas eigenlijk waarom dat ik nu de dingen zo doe, zoals ik ze nu doe, doordat ik dat vroeger op die manier heb geleerd. En dan ben je nu dus in therapie, dat neem ik aan, in therapie achtergekomen. Ja. Hoe, hoe, hoe gaat zoiets? Dat, ik weet dat wel, maar ik vind het misschien ja. wel goed om eens een keer uit te leggen hoe dat dan werkt. Heb je zo'n break, break hoe heet dat ook weer, breakthrough moment gehad <laughs> dat je echt denkt, oh, wat, nou wacht even, dat je naar nou huis gaat, dat je denkt, nou. Nah, Um, nee, want ik, ik... nou Heb ik ook nooit gehad over het, maar dat hoor ik wel eens. Dan denk ik, oeh, dit lijkt me zo, zo lekker. Als je gewoon ja. ergens naartoe gaat en je denkt... Van, uh, uh, en dan zit je op te weg terug naar huis denk je... Nou, daar is een wereld voor gegaan. Het een openbaring, ja, zo iets ja. ja, ja. Nee, dat, dat niet. Maar um, ja, het is net eigenlijk alsof je um, ergens uit te bakken wordt langzaam of zo. Zo voelt het voor mij. Um, maar wel met dat straffende idee van... Ja, waarom heb ik dat nou niet eerder gezien? Dat ik dat zo deed. En dat ik... Um, um, ja, dat ik... Sommige dingen die ik bijvoorbeeld op mijn werk deed... Uh, of, of, of thuis... Um, ja, ja, ik weet niet. Ik, ik kan het ook niet helemaal uitleggen. Dus ook pas sinds kort zag ik natuurlijk mm -hmm. ook... Um, dat het duidelijker wordt in mijn hoofd. Dat je die, soms die klik krijgt van... Uh, oh, ook daarom... Ja. Ja. ja, en ja, nou ja, weet je, ik, ik ben al een aardig eindje uh, op weg, uh, maar ik heb ook nog wel een, een behoorlijk eindje te gaan. En uh, ja. Ja, over ja. die want dat, dat, is, uh, ja. Ja. Uh, dat is ook wel echt een hele, hele goede uh, therapievorm, vind ik. Is, is mijn ervaring. Ja, en zeker ja. als het gaat om dingen terughalen uit je kindertijd en zo. Om ja. terug te gaan naar die bepaalde modi. Ja, ja. Ja, je, je zit ja. allemaal driftig te knikken. Ja. Dat klinkt allemaal heel bekend natuurlijk. Ja, en wat dan leer je dus kennen eigenlijk. Dat kind. Wat, wat eigenlijk gewoon. Nou ja, die, die dingen deed die je deed. Waardoor jij nu bent zoals je bent. En om dat ja. kind dan weer wat meer ja. aandacht te geven. Ja, dat klopt. Alleen ik. Uh, uh, nou ja, ik, ik ben dus. Ik heb dus een jaar groepstherapie gehad. Schematherapie. En ik zat daar met acht anderen. Of ja, we waren met z'n acht uh, maximaal. En ik zat daar dus wel met mijn angst en mijn uh, vermijding in een groep waar ook mensen zaten. Bijvoorbeeld met borderline of, of een andere persoonlijkheidsstoornis. En um, ja, daar zoop ik gewoon. Um, Ondanks het feit dat ik het rationeel allemaal wel snapte en het boekje uh, patronen doorbre yep. doorbreken, helemaal doorgespit, natuurlijk van tevoren en goed voorbereid was, maar ik, ik snapte er echt ik helemaal geen bal van. <lacht> ja, theoretisch ja, wel. ja ik snap en, en zo heb ik me door het hele leven staande gehouden, theoretisch, maar wat ik dan moest voelen of dat ja. ik iets zou voelen... of dat ik überhaupt een kind had. Ja, ja leer dat maar eens herkennen, vinden in jezelf. Dat, ja, maar, dat er zit. Ja, ik snap het helemaal nee. niet. Hoe kom ik daarbij dan? Nee, en ook met dat imagineren, weet je wel. Ja. En, um, ja, Ik deed natuurlijk altijd driftig mijn best. En ik ging overal in mee. Want alles maar om beter te worden... Um, maar ik snapte er echt geen rol van. Het is heel grappig dat ja. was, ik kan me daar ook de, eerste, de eerste keer schiet me niet te binnen dat ook. Dan zei, ik weet niet of dit daar ook precies de eerste keer was, maar toen moest ik in ieder geval ook uh, mijn vader voorstellen of zo, ergens op een stoel. En ja, ik heb daar ook best wel een moeite mee. Dus ik, ik zat dan ik zat me zo voor te stellen dat hij er zat. En dacht ik, oké, okay, ik moet dus eigenlijk nu ook voelen dat ik voel dat ik voel dat hij daar ook zit, waar ik dat eigenlijk dus niet... Pool. Ja. Nou, dat was wel redelijk, redelijk ingewikkeld. Maar uiteindelijk ja, is dat wel, ja, ja na een paar, ja. een paar keer of zo, naar, ik geloof drie, vier keer, dan, ja, toen kwam ik wel iets dichter bij dat gevoel. Tenminste, toen ging ik voor mezelf, denk ik, overtuigen van ja, het is, is wel iets van gevoel. Ja, natuurlijk. En ik ben ook wel een gevoelsmens dus en ik ben best wel... Uh... Ja, ja, dat ik ook. Dus dat is het niet. Maar... Maar ik snapte echt geen bal van. En ik dacht ook wel van, oh ja, weet je, iedereen heeft zoveel verdriet en zoveel boosheid. En ja. ik dacht, nou ja, ik heb het er niet zo. <laughs> dus gaan jullie maar voor. Ja. En toen was het jaar om en toen was ik nog... Nergens. Als je andere mooie verhalen van anderen gehoord hebt. Ja, ja, het heeft heel veel energie gekost. En ik heb er ook wel wat van geleerd. Hè. Ik moet ook niet flauw doen daarin. Want je, hebt, je leert daar wel heel veel van. En zeker in de interactie met mensen, vind ik heel erg fijn. Um, maar ja, feitelijk, ja, ik werd gewoon overvraagd. Want ik snapte gewoon echt geen bal van. En ik merk nu wel sinds ik individueel het doe dat het wat. Beter gaan beklijven. Um, maar goed, het duurt nog steeds heel erg lang. <laughs> ja. En wat is ja. nu de, is het bijvoorbeeld de laatste keer? Kunnen we die eerst erbij pakken dan? Want het gaat dus langzaam. Kom je iets dichter bij dat gevoel? Ja, je komt wel heel langzaam bij de kern. En um, bijna dat ik het ook wel echt wel snap of zo. Of, of voel. Um, of weet wat je zou moeten voelen. Ja, zoiets, Ja, hè? ja dat, want, dat is wat ik van... Ja, nou ja, ik weet niet hoe, hoe jij jezelf ontwikkeld hebt, maar ik heb dat gedaan vanuit kopieergedrag. Ja, dus alles wat zeker. ik zag bij anderen, dacht ik van, oh, is er iets voor mij? Dan denk ik, nou, dan ga ik het ook maar zo doen. Ja. En um, ja, daar werkt niet heel uh, <lacht> handig. Nee. nee, je wordt in ieder geval nooit wie jezelf bent, op die uh, manier. Nee, nee, en dat weet ik nou nog niet, dus ik... Daar moet ik ook nog achter komen. Um, maar, maar goed. Um, maar met jouw perfectionisme, als je ja. dus nu weet, oké, okay, ik ben niet wie ik eigenlijk moet zijn. Er zit nog meer ja, in, er moet ja. nog meer uit. Ja. Dan werk je dus ook op heel veel verschillende manieren waarschijnlijk aan jezelf om te zorgen dat dat stukje er ook uitkomt. Ja, ik werk heel, heel hard. Ja. Zeggen ze. Maar eigenlijk voel ik daar ook niet zo. Maar ik, ja. Ik vind, dat vind ik heel lastig. Want ik, ik, ik werk wel heel hard aan herstel, vooral. Maar dat doe ik niet voor mezelf, maar voor anderen, denk ik. Um, oh ja. Dat's... Ja, dat denk ik wel. Weet je, ik, ik, um, ik ben nu 2,5 jaar uitgevallen. En ik heb nog steeds een enorme angst bijvoorbeeld om mijn leidinggevende te bellen. Hmm. Terwijl zij fantastisch is. <laughs> ja. Ja, ik moet er wel even onsterfelijk maken. Uh, dus ik noem haar voornaam Wilma. Wilma is echt... Ja, Top. geweldig. Okay. Um, maar je durft het ik, toch niet te bellen? Ik durf het toch niet te bellen. En elke keer als ik haar moet bellen... dan gaat zij vragen hoe het met me gaat. En dat vind ik een hele lastige vraag. Want, Want dan zeg je namelijk automatisch. Want? Ja, het gaat best goed. <laughs> het gaat steeds beter. Ik kom bijna terug, ik kom bijna terug. Kom bijna ja, terug. Maar ik ja, maar dat is natuurlijk nee, zo. Nee. en um, maar ik, ik krijg dat, ik zit nu 2,5 jaar eigenlijk nou in het proces sinds dat ik uh, de laatste keer echt ben uitgevallen. Ja, en ik weet nog steeds niet. Ik weet nog steeds niet wat ik tegen haar moet zeggen. Of uh, ja, op een gegeven moment, ik, dan denk je ook van ja, wat moet ik nou weer gaan zeggen? Van ja, het gaat, gaat, uh, ja, het gaat gewoon niet goed. Maar weet je, je weet eigenlijk oh. toch wel wat je moet zeggen? En dat bedoel ik helemaal niet lullig, maar je weet nee. nou eigenlijk wel wat je moet zeggen het gaat niet goed. Nee. Ik zit thuis met de reden. Het gaat niet goed. Nog steeds niet. Ja, het spijt me. Het gaat nog steeds niet goed. Ja, maar dat zou ik nooit zeggen. Waarom niet dan? Ja, nooit? Gaat... Nooit? Dat of nu nee, niet? Nee, dat zit niet in mij. Echt niet? Nee, nog niet. Nog niet, precies. Nog nee, niet. Ik heb heel lang moeten oefenen door überhaupt te zeggen van ja, nee, het is nog niet veel beter of zo. Of uh, nou ja, überhaupt ja, het gaat niet zo goed. Ja, dat is Och, echt Ach man. Je kan beter bevallen dan uh, een telefoonsprek voeren. Ja, dat is echt... Nou, daar weet ik dan weer niks van. Nee, dat is eigenlijk aan. ook niet zo. Nee, nee, nee, nee, dat is niet zo. Maar het, het is wel zo dat het heel... Ja, het is gewoon heel zwaar. Ik, ik kan daar ook niet uitleggen. Dat, het is zo'n enorme berg, zo'n angst. Zo maar de angst is ja. dus dat zo'n uh, Wilma... Wat Wilma dus helemaal nooit gaat zeggen, want nee. dat heb je net al verteld. Maar ja. dat Wilma zegt... Uh, oh, oh, nou oh, ben je nog niet zo ver. Oh, ja. hadden eigenlijk wel ja. dacht dat je maandag weer zou beginnen. En ook als ze lieve dingen zou zeggen of uh, hele fijne dingen, dan kan ik die ook wel heel erg ombuigen, ook nog naar iets slechts natuurlijk. Ja, of dat zegt ze alleen maar omdat ze me nu aan de telefoon heeft. Zoiets, en, ja. ja. En ze heeft al lang niemand anders. De, ja. Uh, ja, weet ja. je, we, we een beetje pap en nat houden noemen wij dat. Zo van... Uh, ja, weet je, om aardig te zijn zal ik er elke drie weken nog te woord staan, maar, weet je wel, maar ja. dat is niet zo, alleen, ja... ja dat... oh, hoe lastig ja. is dat om zo'n dus ja. plagaat in je hoofd te hebben met, ja. uh, aan de ene kant dus, nee, ja, ik ja. weet wel dat dat niet zo is, maar aan de andere kant die angst dat het wel zo is. Ja, die ratio, dat weet je, ja, heel langzaam begin ik dan nu te snappen, maar dat gevoel, ja... Dat kan je niet uitschakelen. Hè? Je kan niet zeggen, van nou voel ik dat even niet. Of nou... Uh... Zou je helpen om ja. bijvoorbeeld in plaats van een telefoongesprek... Te bijvoorbeeld een brief te... of een mail, ben je goed in het schrijven van mails... Ja. Uh, om uh, um een mail te sturen... waarin je dat een beetje bijvoorbeeld uitlegt. Zo van, nou ja, ja ik vind heb bellen ik heel gedaan? lastig. Oh, ja. dat heb je gedaan. Ja. Kijk. Ja. Alleen, kijk, dat is ook natuurlijk... Um, een beetje dat vermijdende. Je moet natuurlijk wel dingen aangaan... om er ook weer vanaf te komen, ja, zoiets. Ja, dan zitten we weer met dat moeten. Ja. Moet dingen, je hebt ja. een hele hoge lat waarin je jezelf houdt. Ja, dat zeggen mensen wel, maar voor mij voelt dat niet zo als een hoge lat. Um, ik heb er wat last van, maar het is ook zoals het is. zo. Um, maar stel nou dat ja. je die lat wat lager zou kunnen liggen. Ja. <laughs> ja, <zit. laughs> Stel dat het zou kunnen. Dat zou dus iets makkelijker worden. Bepaalde dingen, ja. hè? Bepaalde ja. dingen ook niet. Maar waarschijnlijk moet je daar ja. heel hard voor werken dan op zo'n moment... om te denken, oh, die lat ligt iets lager. Ik moet Ik niet mijn best gaan doen nu. Ja, maar dat is ook een beetje de alles of niks denken, hè? Ik bedoel... Um, dat is ja. Ja, weet je, als je kijkt... Naar... Nou, <laughs> ik heb wel eens iemand gehad... die probeerde mij daar een beetje in te gaan coachen. En die zei van, nou, van 1 tot 10. Uh, hoe doe je dingen altijd? Ja, 10. Oké, okay, dan uh, moet je het nou doen als een acht. En dan denk ik, ja, Hoe dan? Hoe doe ik dat dan? Ja, dat snap ik. Ja. Ja. En al die tussenstapjes tussen alles of niets, ja, die ken ik helemaal niet. En als andere mensen mij dan iets aandragen, bijvoorbeeld mijn therapeut of, of, of, of nou ja, mijn, mijn vriend thuis. En dan denk ik, oh, ja, ja, dat kan natuurlijk ook. Alleen dan voel je jezelf weer heel erg dom. Ja. Ja, en die, die cirkel blijft dan maar gaan ja, dat ken ik. Ja, en dan denk ik, ja, waarom Helaas. kwam ik daar nou niet op? Ja. Zo van, oh ja, ik kan ook wel uh, iets, iets minder doen, of voor de helft. Of, uh... Maar dan denk ik, huh? ja, ja, maar dat is, ik tak? denk dat dat hetzelfde voelt als ik even vanuit mij spreek. Ja. Ja. Als ze uh, zo teruggaan naar je gevoel in je kindertijd. Als je niet weet waar dat zit en hoe je dat dan precies moet voelen. Ja, ja dat is, uh, hoe dan? Ja. Uh, ik doe gewoon wat ik moet doen en dat doe ik dan, zeg maar. 10 of 100 procent ja en dan kan je wel zeggen ja maar doe het dan doe het dan in 70 ja, maar waar zit dan die 70 hoe waar ja. dan hoe stoppen dan ja wat dat betreft ben ik ook net wel ja uh, yeah. ik, ik zeg wel eens geks ik ben net een vent want ik, ik heb echt <tosses> ja dat is echt hoor. ik heb echt behoefte aan kaders en regels een beetje zo'n blauwdenker ja ik ben dol op tabelletjes en uh, getalletjes. Dat soort dingen kan ik echt wel mee. Maar ja, als je dan op gevoel iets moet doen. Mondetje, <laughs> <that's you>. dan. <laughs> ja. Snap je? Dan, ja, nee. dan weet je het niet. Ik snap dan, hem. dan wordt het wel heel lastig. En als je het dan hebt, dat vind ik ook wel een Als je het alles of niks, dat ken ik namelijk ook wel heel goed van mezelf. Uh, vol ergens voor gaan, of gewoon als het niet vol kan, nou, dan helemaal niet. Ja. Hoe uitzicht dat bij jou, dit bij dingen? Laat je dan ook de slechte dingen die ik dan doe, is bijvoorbeeld gewoon iets afzeggen of niet doen. Weet je wel, gewoon ermee kappen. Ja. <laughs> Letterlijk. Gewoon het niet op 20% doen. Maar gewoon ook niet op 10. Maar gewoon niet. Ja, klopt. Ja. ja, dat doe ik ook. Ja, het moet wel echt helemaal geweldig zijn of helemaal niks. En um, nou ja, ik, ik ben wel altijd over mijn grenzen heen gegaan om die ja, geen 100 maar 120% altijd te leveren. Um, maar ik was ook heel goed in um, in dingen inderdaad afzeggen of uh, niet aan durven gaan of ja de angst dat je dan controle kwijt zou raken of, of of ja nieuwe dingen aangaan ja ik had ook weinig of had ik heb ook weinig vertrouwen in mezelf dus ik weet ook niet ja, ja wat ik goed in ben of wat ik kan um, Behalve maar als iemand iets tegen je zegt bijvoorbeeld je kan het heel goed dan geloof je dat wel en dan denk je als het meetbaar is wel ja ja, ja precies ja, ja. Als ja. je het kan testen en je kan zien... ja, oké, okay, objectief ja. gezien ben ik hier best wel goed in... dan, dan kun je het ja. wel aannemen. Ja, ik heb ja. op een gegeven moment een keertje <laughs> voor mijn werk... Uh, iets van, uh, van uh, 800 uh, verrichtingen moest ik uh, corrigeren thuis. Nou, en dat had ik dan in het weekend... Uh, het hele weekend aan gezeten. En toen zei ze... Oh, het is allemaal opgelost. En oh, allemaal goed en geweldig. En uh, ik dacht wel... <laughs> Kapot! <laughs> maar ik had het wel. <laughs> ja, maar in het weekend ook? Ja, ja. Tuurlijk. Weekend, nachts, ja. Geen probleem. Ja, ja. Inderdaad. Nou, daar maar, ben ik wel dat... vanaf gestapt. Hè? Oh ja, heel, heel goed. Ja. Want, ik bedoel, het ja. is allemaal leuk en aardig. En, ja. Wat ik, ja, het is echt zo grappig dat het zo op elkaar lijkt allemaal. Maar, <laughs> want ik heb precies hetzelfde, maar dan... Uh, bij mij zit het er wel inmiddels een beetje af. En dat komt ook omdat op een gegeven moment die waardering gewoon niet blijft. Dus je kan ja. wel echt eeuwig nachten doorhalen en al het werk al. Maar op een gegeven moment zijn mensen dat ook een beetje gewend dat je dat doet. Ja. En dan, ja, dan blijft die waardering uit. En dan hoeft het, ja, dan, ik weet niet, dan uh, inmiddels denk ik gelukkig. Van oké, okay, nou daar doe ik het dus niet voor. Voor die ja. waardering. Dus ik hoef het eigenlijk gewoon überhaupt niet te doen. Misschien is dat wel gewoon beter. Binnen werktijden, maar. Dat lijkt me verstandiger. Ja. Ja. ja, nou ja, weet je, ik dacht van... Uh... Um, als ik iets presteer, dat is natuurlijk wel van, vanuit, uh, vanuit vroeger. Um, als ik iets presteer, dan is het meetbaar en dan ben ik goed bezig. Um, dus dat is het enige waar ik mijn waardering dan uithaal. Ik, ik weet ook niet hoe het is om waardering te halen of hoe zeg je dat? Um, uit jezelf, uit iets wat je gebruikt. Ja. Ja. Want ja. stel nou dat iemand. Dus, stel nou dat Wilma niet zegt maandagochtend. Wat ik noem maar even Wilma. Maar <laughs> dat Wilma zegt maandagochtend. Eh, nou ja, ik kan trouwens wel zien dat je. Ja, top dat je dat gedaan hebt. Maar niet echt zo van. Oh, fantastisch ja. dat je dat Het is allemaal opgelost. Maar als ze er gewoon eigenlijk niks van zegt. Als Wilma de maandag gewoon helemaal niks van had gezegd. Wat dan? Ja, dus eigenlijk nog beter hè. Want dan val je weer niet op. Het moet natuurlijk ook niet te veel opvallen, snap je wat ik bedoel? Ja, zolang je maar geen negatieve uh, ja. aandacht krijgt. Ja. Ja. Ja. ja, of geen aandacht. Daar heb ik eigenlijk het liefste. Daarom um, is dit natuurlijk wel uh, een, een berg, jongen. Het ze er wel in een podcast. Uh... Ja, ja, ja. Ik zei ook tegen Paul van, nou ja, ik doe dit wel voor anderen, maar ik weet eigenlijk niet. Ik zeg, volgens mij moet ik helemaal niet gaan of zo. Of... En dan zegt hij, ja, maar je moet ook eens proberen te leren van, goh, doe het eerst naar voor jezelf en dan daarnaast ja. ook voor die ander. Ja. En toen dacht ik, ja, dat kan ook, dat kan ook, maar <laughs> dat weet ik nog niet. Maar dat voelt nog <laughs> niet helemaal zo. <laughs> nee, dat voelt niet zo. Nee, nee. En ik voel me ook niet belangrijk genoeg voor of ja, nou ja, ik ben van huis uit ook, ook niet iemand die dat zo zou doen. Ja. En maar nou dan... daarom wel heel bijzonder. Want daar begon ik dus mee met eigenlijk zo ja. je compliment te geven. Dat je dat uh, voor ja. andere mensen doet. Maar eigenlijk moet ik dat een beetje terugdraaien, dat compliment. Maar eigenlijk zeggen van, ja. het is eigenlijk helemaal niet zo goed dat je het voor andere mensen doet. Waarom doe je het niet ja. voor jezelf? Ja, omdat dat natuurlijk helemaal niet... Uh... Ja, omdat dat niet van, van belang is voor mij, denk ik. Ja. Nee. nee. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik heb... Ja, je hoeft het echt serieus niet mij uit te leggen, want ik heb nee, ook honderd maar... podcastverzoeken afgeslagen om het niet te doen. Want wat is nou mijn verhaal? Ik heb het yeah. één keer verteld bij David in zijn podcast. Yeah. Bij, uh... Ja, en that's zit. Ik bedoel, dat was het wel. Als je het luistert, dan kun je het daar luisteren. <laughs> Voor de rest, ja, mijn verhaal is niet zo boeiend. Ik luister liever naar andere mensen. Ja, stom hè, maar de, de, zo werkt het dus wel echt in je brein. Dat, dat, dat is gewoon zo. Ja, ja. Nou, en toch denk ik dat een hoop mensen dit juist heel erg herkennen. Precies wat jij nu zegt. Ja, zou het? Dat ik ho ik, ik hoop het. Ik in, ieder geval, ik, <laughs> ik in ieder geval wel. Ik hoop het wel, want ik, ik zeg al, ik heb daar wel heel veel troost uh, door. Ik, of ja, ja, ja het voel, voelde voor mij wel heel, heel troostend dat ik dacht, ah gelukkig, ik ben niet de enige die... Uh, ja. ja, want dat heb je ja. lang gedacht, denk ik. Net als een heleboel andere mensen. Nou, niet zo dat je uh, ja. de enige bent, maar dat je vrij alleen bent en je alleen voelt. In je ja, ellende. maar weet je wat het ook is? En, en zo is het nou eenmaal. Um, uh, ze zeggen wel eens van uh, beoordeel een boek niet op, op zijn kaft. Hè? Mm -hmm. Maar um, als je zelf dus die voordeur ook dicht houdt uh, en niemand daarachter kan kijken, ja, snap je? Dus enerzijds hou je het zelf in stand ook. En aan de andere kant. Um, ja, overheerst ook de angst om het anders te doen, of, of ja, ik weet zeker dat mijn vrienden ook dichtbij ook nooit echt een kijk in, in mijn ziel hebben gekregen, en ik hoopte wel op uh, een kijkje in hun gedachten, dus ja. ja, dat vind ik lastig, hè? Maar, ja. maar denk je dat het er ja. ooit komt? Denk je dat je ooit weer komt dat je dat je, zeg maar, echt ...komt bij de kern van wie je bent... ...en dat je dus ook met vrienden... ...dat die, dat die dus niet de kaf meer nodig hebben. Eigenlijk laat ik het, laat ik het zo poëtisch zeggen. Nou, ik denk het niet. Ik, ik denk niet dat dat helemaal komt... ...en dat hoeft ook niet. Maar um, nou, ik hoop er wel wat beter mee om te kunnen gaan... ...en wat meer open te kunnen zijn... ...en dan niet al te angstig te worden. of, of... Maar vind je het lastig ja. bijvoorbeeld nu... ...als ik jij je vraag van... ...hoe, hoe voel je je nu? Vind je dat een lastige vraag? Ja, vind ik wel heel lastig. Ja, ja. Ja, en dan, dan zou ik ook meestal zeggen, ja, goed, en met jou. <laughs> met jou. <laughs> ja, ik, ik kan wel heel goed terugkaatsen of... Uh, De aandacht afleiden. Ja, heel ja. snel afleiden. Hè? Ja. dus... Uh, en, en het raakt ook aan je kern. En dat, dat, dat, ja. Heb ik nooit zo ervaren nog niet. Ja, wat ook wel ja. grappig is, is dat ik dus ook altijd het heb gehad wat jij uh, uh, zegt. Gewoon de, de standaard automatische reactie. Goed, met jou. Gewoon <laughs> altijd. Maar nu ik wel een beetje wat meer daar geleerd heb, zo wat opener over het zijn, vind ik het nog steeds, ik kan het nu wel, maar ik vind het nog steeds, het doet niet altijd. Want ik vind het ook wel soms heel lastig, omdat je namelijk als het niet zo goed gaat, uh, en ik zeg dan gewoon ook van. Mm, ja, niet zo lekker. Al een paar dagen zeg ik niet zo... Dan komt dat gevoel ook weer drie keer zo hard aan, namelijk. Dus dan, ja, uh, ja. Ff, ja, dan zing ik ook een beetje weg in zo'n stemming. Dus soms is het ook wel lekker en makkelijk om gewoon even te zeggen... Ja, ja. goed, met jou. <laughs> dus ook al weet ik nu hoe het moet, doe ik het nog steeds niet altijd. Nee, maar dat hoeft ook niet. Maar ik, ik, ik merk gewoon dat ik dan... Um, nou ja, weet je, mijn partner bijvoorbeeld of uh, mijn ouders... Die wil ik zo min mogelijk laten zien natuurlijk dat het niet goed gaat. Ja. Um, en het, het feit dat ze zich bijvoorbeeld zorgen om mij maken... of, of um, dat ze mij willen helpen, dat is eigenlijk onverdraaglijk voor mij nog. En dat, ik kan daar niemand goed uitleggen, maar dat is wel zoals ik het voel. Dat weet ik wel. Komt het omdat je denkt dat je een bepaald beeld wil hebben dat je ouders een bepaald beeld hebben van jou. En dat dat yeah. dus blijft bestaan. En dat er niet aan getornd wordt. Zo van, het is niet, het yeah. gaat niet goed met onze, onze dochter. Ja. Nou, ja. Uh, ik ben bang dat zij er ongeluk van worden. Ja, dat bedoel ik. Ja. ja. ja. Nou, en, die, en, ik, en ik wil ook gewoon zeggen dat, dat het goed gaat. Zodat zij ook haar eigen ding kunnen blijven doen. En, en... Je wil ze niet belasten met uh, nee. die zorg? nee. Nee, ik wil ze helemaal niet belasten met, met wat dan ook. Oh, maar nou ben jij een moeder? Ja. Zou je dat ja. andersom voor je kind accepteren dan? Um, Als ik... die op dezelfde manier met jou omging qua gevoelens. Dus gewoon het niet, liever niet vertellen omdat... Ja. Hij of zij, ik weet niet wat voor een, een jongetje of een meisje. Maakt ook niet uit. Ik heb twee heren. Nou, dat, dat die heren allebei <laughs> denken, nou dat gaan we niet <laughs> tegen mama vertellen. Want uh, daar wordt mama veel te verdrietig van. Ja, dat, dat, daar zou ik zelf wel heel verdrietig van worden. En ik zou het ook niet fijn vinden. Maar ik begrijp het wel. Ja, eigenlijk. Ja. Um, zou ik het heel moeilijk vinden. Mijn moeder heeft ook wel eens een keer gezegd. Uh, nog vrij recent. Dat ze, ze zei, ja, maar je zei ook nooit iets. En uh, je was zo gesloten. En, uh, en toen dacht ik ook van, ja, maar dat... Kon ik ook niet want ik moest jullie gelukkig maken. Dus ja, dus het is een beetje dubbel. Ja. Nee, dit, ik ja. snap het heel goed. Ja. Ik zit alleen meer te denken van deze eh, zeker, omdat je nu vergelijkbaar materiaal hebt, zeg maar zelf, als, als ja. ouder. Ja, maar ik vind mezelf <laughs> ook geen, geen goede moeder of zo. Ik ben wel een goed, goed genoeg moeder, denk ik. Maar ik, ik doe alles vanuit ook weer een kopieermodus. Dat ik naar andere moeders kijk die ik bewonder. En dan denk ik, oh, die doet dat goed. Dat probeer ik ook maar te doen. Zo voelt het. Maar is, dat, is dat dan heel erg? Of zeggen ze daar in therapie van... Oh, dat is heel slecht, dat moet je doen? Nou. Want Ik kan nou. me ook voorstellen, wat, wat is er mis mee dan? Als je gewoon een goed gedrag ziet... net apen, die doen dat toch ook? Zo leren, zo leren we toch met z'n allen ook? Gewoon door te kopiëren <laughs> uh, van elkaar. Dus als je nou goed ja, gedrag ziet en je ja. denkt... nou, dat vind ik mooi, dat wil ik eigenlijk ook wel. En je ja. neemt dat over. Ja, maar ja, wie ben je dan zelf? Ik bedoel, je moet ook wel iets uit jezelf halen... dat je zelf zegt van... nou. Die heb ik goed gedaan. Ik heb die goed aangepakt. Maar dat... Ja, dat is niet. Want ik kopieer het altijd van anderen van mijn gevoel. En het komt nooit vanuit mij. En dan zegt mijn partner natuurlijk, die heet Paul. Die, die zegt dan altijd van... is echt zo belachelijk. Je bent zo'n goede moeder, zegt hij dan. dan denk ik, ja... Ja, en er komt waarschijnlijk ook wel gewoon een hele hoop uit jou. Ja, dat schijnt dus wel te zijn. Tuurlijk. Alleen als je daar zelf niet zo voelt... dan is dat ook niet... Ja, dat is heel stom. Dat probeer ik wel te leren, hoor. Uh, ik, niet dat ik overal mijn hakken uh, in sance. Mm -hmm. <laughs> maar uh, um, uh, en mijn en mijn zonen zijn ook wel echt heel heel lief voor hun moeder. Kun uh, je het voorbeeld uh, geven van hoe je uh, dat je probeert dat wel te doen? Uh, je bedoelt echt contact maken of? Ja, vo ja. Nou ja. voelen. Gewoon... Zeg maar denken over jezelf, ik kan dit wel. Ik ben wel. Dit is toch wel, nou ja, komt wel een beetje uit mij. En dit is toch wel een beetje een goede moederrol die ik nu heb. Ja, als je het zo zegt, dan... Uh, ik ben wel iemand... Uh, ik kan wel een leeuwin zijn voor mijn kinderen. Dat, dat, dat, uh, dat denk ik wel. Ik kan wel voor ze strijden. Maar dan gaat het namelijk ook niet om mij. En uh, hm. dat is natuurlijk wel heel veel makkelijker. En dan probeer ik echt wel... Um, ja, maar ook wel een beetje vanuit mijn opvoeding ook van uh, uh, het goed te doen. Um, ja. Nou ja, weet je, ik probeer ruimte te geven ook aan hun gevoel. En, uh, het zijn jongens, maar het zijn ook... Uh, ja, het zijn, het zijn ook wel uh, uh, gevoelige mannen wat dat betreft. En... en ja, ik probeer daar ook als moeder wel ruimte aan te geven. Kijk, van mijn ex-man leren ze bijvoorbeeld ook wel stoer te zijn... en tegen dingen bestand te zijn. Dat is heel erg belangrijk en een beetje dan mannelijke. En ik zorg dan wel voor, die voor het vrouwelijke tegenwicht. de als ze ergens mee zitten, dat dat ook bespreekbaar kan worden gemaakt. Ja, belangrijk. Ja, en ook wel het knuffelen en zo. Mijn jongste, die is echt nog... Uh, die, die is al dertien... Hij is echt een knuffelaar, ja. Ja, dus... Maar dan... En, en, en moet ik het gewoon zeggen als het niet zo is. Maar ik kan me voorstellen, als je dan knuffelt met je zoon, dat je dat ook fijn vindt. Of doe je dat echt weer alleen voor hem? Ja, toevallig hebben we zijn laatste zoon in therapie gehad. Oh, oh sorry. Zo erg. En... Ik worstel daar heel erg mee. Dan denk ik: oh ja, wil ik dit nou of doe ik dit voor mijn kind? Ja. En als ik het niet voor mezelf doe, maar puur voor mijn zoon, dan voel ik me daar heel erg schuldig over. Want ik vind ook dat ik hetzelfde moet voelen als wat hij voelt voor mij. En dat, dat, dat, dat is kop... soms zit daar een beetje op of zo, voor mijn gevoel. Dus ik, ik ben daar ook heel veel eisend in. Zo van, nou, ik moet een goede Nog moeder al, zijn. Ja. Ik, ja, want je, ja. je staat ja. jezelf dus ook niet de kleinste egoïstische nee. gedachte toe van, nee. ik heb even een knuffel nodig, ik kom eens even hier. Nee. Nee. nee, nee, nee, nee. Nee, nee, Ik heb toevallig deze week, nou ja, het is wel een week van de doorberaden. <lacht> ik heb deze week wel voor het, voor het eerst gezegd, maar want mijn zoon, als we ik heb co-ouderschap met mijn ex-man. En nou, toen kwamen de kinderen weer. En uh, toen zei mijn jongste, die vraagt altijd, hoe is het mama? En uh, toen zei ik voor het eerst in mijn leven deze week, nou mama heeft zo'n slechte dag. Oh, wat goed. Echt vanuit mijn tenen gewoon. En ja, ik had al de hele dag al zitten janken. Maar goed, dat wist hij gelukkig niet. Maar wel, en toen zei hij, oh nou, dan... Uh, dan geef ik jou een knuffel en dan gaat het dadelijk een stuk beter. Ik zeg, nou, dat denk ik ook. <laughs> en uh, ja, dan, hij, ja hij, dan maakt hij het gewoon heel veel lichter of zo in huis. Ja, maar, ja. Nou, maar ik, ja. Ik, zat, ik zat te wachten tot hij je die knuffel ging geven. Maar, ja. En dan geeft hij je een knuffel, maar dan voelt toch goed? Voelt het ja, ja, ja, nee, precies. dat wel. Ja, ja, ja, dat ja, ja, wel, ja, ja, maar ja, ik ja. voel me tegelijkertijd mega schuldig. Dan ja. denk ik, ja, jezus, dan moet je Wat ben ik nou voor moeder dat ik hier uh, zit te janken en heel dag depressief te zijn? Nou, Danny alleen, maar ook van uh, Disney zijn verantwoordelijkheid. Ja. En je wil je kind niet, niet belasten. Niet nee. belasten. Nee, nee, dan weet je dat zelf, niet. je weet zelf, denk ik, heel ja, goed. Nee, ik laat het weet, dat ik, ik, ik, dat je vertellen, ik heb een keer Ansklak en het gaat zelf vertellen, maar het is ja, ja ik, ja, ik, ik, ik, ik ja. precies dit gevoel. Ja, ja. ja maar het is wel toch? lastig. Maar ik probeer, ja, ja. Ja, ik ben gewoon, laat ik het uh, gewoon, ik ben gewoon iets egoïstischer inmiddels dan jij geworden. Dus soms dan denk ik, kom eens even hier, ik heb even een knuffel nodig. <laughs> En dan doet ze dat. En dan voel ik me weer een stuk beter. Dus ik zou je toch aanraden oh, af en toe iets egoïstischer. en van volgens mij geen kwaad hoor. En zegt ze ook wel eens een keer nee. Zo van, oh ja, nou, zeker. Ja, absoluut. En dat voelt ook niet zo fijn. Maar dat zeg ik dan ook maar niet. Daar ben ik dan maar niet open over. Zo van, oh, je doet me nu wel verdriet dat je liever Minecraft speelt... dan dat je papa een keer mocht heeft. Ja, hebt. Dat ja, dan ja, dan denk, ja nee, precies. Ik snap het. was ja, ik vroeger ook. Nou, ik zou dan denken van, oh ja, dat is wel gezond. Gelukkig. Oh ja, nee, dat vind Toch? ik ook helemaal ja, niet erg. Ik zou ja. het heel erg vinden als ze oh. het spelletje weglegt en zegt... Oh, kom maar hier papa. Je ja. de knuffel. Nou, dus denk, ik Ik ja, doe ja. het wel weer. Ja, precies. Dan krijg je dat weer. Doe het niet voor andere mensen alsjeblieft. Nee, dan voel je je helemaal schuldig. Ja, ja. dat vind ik echt. Ja. Maar ik, vind, ik kan het niet missen. Dus ik moet af en toe wel gewoon even... Als ik hem niet genoeg krijg, dan ga ik erom vragen. Ja? Oh, dat vind ik zo knap. Ja, ja nee, dat ja. is niet... Ja, Maar dat heb ik echt moeten leren. En ik vind het ook stom, dat moet je dus ook nooit zeggen... Uh, dat, dat soort dingen knap zijn. Ik vind, ja, ik vind het altijd heel veel te horen. Daar ja? kan ik echt niet tegen. Oh. Ja. Nee, ja. Vind ik vind het niet knap. Ik vind het heel stom dat ik het al die tijd niet gedaan heb. Dat is een beetje het uh, ding. Ik vind het niet knap dat ik het, ja? het veranderd. Ik vind het gewoon stom dat ik het al die tijd niet heb gedaan. Ja, maar dat is ook wel straffend, toch? Ja, dat klopt. <laughs> ja. Nou, dat is ook een soort therapie dit hoor, voor mij, deze podcast. Ja, kijk, voor mij staat dat heel ver van me af. En daarom vind ik het zo knap. Snap je? Mm. Ik, ik, ergens denk mm. ik ook nou, wel van nou... Komt het steeds echt bij toch, als ik het zo hoor. Ja, maar ja, ik, ik ben inmiddels, uh, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, 45. En... Ik ben er 42, dus het scheelt niet zoveel. En ik ben ook en... pas net op dat punt. Ja, maar kan je nagaan, tuurlijk. En van binnen denk je toch altijd, maar jeetje, had ik dit nou toch maar eerder geleerd? Of eerder, ja, dat je eerder sowieso zo'n... ...brain freeze, of ja. hoe, nu, hoe je het ook noemt, krijgt. Ja. Toch? Ja, absoluut. Nou, maar ja. dat is wel dubbel, want uh, daar denk ik soms van... Ja, ...mijn hele leven had er wel gewoon compleet anders uit gezien, ...als ik gewoon vanaf jongs af aan al iets anders in het leven had gestaan. Ja. Maar aan de andere kant was ik ook nooit gekomen op het punt waar ik nu sta. Nee. Ik heb nee. wel, uh, mijn, uh, en zeker op het gebied van werken... ...ik heb altijd heel veel, ook dat perfectionist, heel veel gewerkt, heel veel gedaan. En het is echt door mijn uh, in elkaar klapmoment... Dat ik gewoon even kon denken... Oh, oh prioriteiten stellen vanaf nu. <laughs> nu ja, gaan we het anders ja. doen. Ja. Dus nee, dat heeft mij wel heel goed gedaan. Dus het, ik had het eigenlijk ook niet willen missen. Toen was ik niet gekomen ja. waar ik nu ben. Maar ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Zwaar, <laughs> <laughs> hè? Is nou, nou, nee, maar ik zit er ook wel over na te denken. Dat ik denk, ja, daar heb je ook helemaal gelijk in. En met wat ik nu weet... Um, ja, denk ik dat het ook goed was. Dat, dat je ooit... Ik had echt gewoon, ik had echt geen plaat voor mijn kop, maar echt een, echt een heel flat gebouw. <laughs> dat ik ook dacht dat ik ergens mee door kon gaan. Wat zo schadelijk was, eigenlijk. Of, of zo onbereikbaar. Ja, maar ook dat andere mensen altijd tegen je. Tenminste, laat ik ja. over mezelf spreken, tegen mij zeiden ook altijd: van, ja, dat dit, hou je niet vol. Het ja. gaat ja. niet. Doe dat nou niet. Neem nou ook denk aan jezelf. Ja. Hè? Neem ook weekend. Maar... Ja. En nooit doen, want nee. altijd denken van ja, maar ik ben niet zo. Jullie zijn ja. zo. Jullie ja. hebben dat nodig, ik niet. Ja, ja precies. En ik dacht echt altijd dat ik met mijn levenswijze goed bezig was. En als ik er ja. nu op terugkijk, dan denk ik... Ah, hoe dan? Ja, waarom oh. ja, heb ik dat ooit kunnen denken ook dan? Ja. ja. En zoveel zo eisend en zoveel prestatiedingen. Ja, en zoveel veel eisend ja. van jezelf, maar dus ook, uh, want dat hoor ik ook wel een beetje in jou terug, heel laag uh, beeld van jezelf, zeg maar. Hoe zeg je ja. dat? Uh, weinig ja. zelfvertrouwen. Dus gewoon weinig geloof in jezelf hebben. Ja, eigenlijk geen. Geen. Ik ben altijd dommer en lelijker. En, uh, <lacht> ja, dat is gewoon ja. zo. Ja, ik heb ook niks bereikt. Ik kan ook niet echt heel veel dingen of zo. En ik heb, ik heb echt 20 jaar, uh, nee, ruim 20 jaar in het ziekenhuis gewerkt uh, in ShettoGenbos. En ik heb altijd bij mezelf gedacht van ja, ik doe maar wat, ik doe altijd alsof... maar ooit komen <lacht> jullie erachter dat ik eigenlijk helemaal niks kan. Ja, maar daar hebben ze ook een naam voor, hè. Want dan weet ik, ik heb ook, daar heb ik dat ook heel lang altijd gedacht. Het heet het imposter syndrome. Dus dat je echt denkt dat je... dat, ja. dat, dat je elk moment ontdekt kan worden ja. van... Uh, ja, maar ja. jij hoort hier helemaal niet. Wat doe jij hier al die tijd al? Ja. <lacht> je kan dat helemaal niet. <lacht> dat ja, daar heb ik Ja, dat heb ik altijd gedacht. Ja, ja. toch? Ja. ja. En ik deed juist wel wat dingetjes goed, maar ja... Anderen waren altijd veel beter. Ja, en slimmer. En gemaakt het werk. Veel slimmer. slimmer. Ja, en ja. ja, die hadden echt uh, de Unie gedaan. En uh, ja, ja daar ja. heb ik altijd wel gedacht. En het is, eh, bij ja. mij werkte dat ook helemaal zo door in alles eigenlijk. Dus ook als ik bijvoorbeeld een presentatie moest geven, dan was ik gewoon ook daar de allerste. Het was niet zo. Ik kon dat best wel. Als ik daarop terugkijk nu, maar ik was ja. toen al de aller, aller En omdat ik dat zo voelde, ja, ging het ook gewoon echt voor een meter. Dus dan uh, ja. kwamen de woorden er niet uit. Blabla, <lacht> Zedemachtig, trillen, alles. Ja. Totdat ja. je op een gegeven moment denkt, nou ja, kan toch best wel eigenlijk. Dus niet, en dat is natuurlijk een heel lang proces geweest. Maar inmiddels uh, is dat gelukkig allemaal voorbij, want dan waren we <lacht> drama's. Uh, echt verschrikkelijk. Ja. ja, dat was echt verschrikkelijk. Maar ja, dan heb je klopt. waarschijnlijk op de middelbare school dus ook, nou ja, dit soort dingen ook gewoon. Waar we het nu over hebben, was dat toen ook al? Ja, ik heb me eigenlijk altijd verstopt. Dus niemand heeft me ooit gezien. Mm. Um, en ik begon dan op de lagere school. En dat ging op de middelbare natuurlijk gewoon door. Ja. En uh, ik, uh, ik zat op... Ja, ik, ik zat echt op een middelbare... dat ik gewoon... Ja, ik hoef er ook niks voor te doen of zo. Dat <lacht> helpt uh, ook niet mee. Nee, maar ach, ik dacht... Nou ja, het is zo. En uh, zolang maar niet gezien wordt en uh, dat ik onzichtbaar daardoorheen kan... Glippen ja, dan doen we dat maar. Um... Had je voor wel een droom bijvoorbeeld oh, je, dat je het wilde worden of zo? Nee, ik wist alleen wel dat ik uh, uh, later, als je groot was, later als je 45 was, zou ik alles heel anders <laughs> doen. En uh, ik zou, uh, ik, ik was altijd iemand die die absoluut geen uh, kinderen wilde of een gezin of. Uh, Nee, ik was wel iemand... Ik was echt een dromer. Mijn, mijn, mijn moeder volgens mij, die, die, die zei er ook wel zo ooit dat ik wel, wel echt een dromer was. En uh, nou ja, weet je, ik, ik had wel wat dromen, maar die waren ook heel snel weg. Want het was helemaal niet realistisch ja. en niet haalbaar. En, um... <lacht> ja, zulke dingen. En wat had je, weet je dat nog? Wat je wilde worden? Ja, dat weet ik nog. Toevallig hadden we het de laatste over... omdat we een bloederige uh, film zaten kijken. Um, <laughs> ik, ik wilde altijd patholoog-anatoom worden. O, ja. Ook ja. Dat is een apart, ja, hè? Ja, Als kind dat je dat wil worden ja, dan Ja, dat vond ik echt zo vet. <laughs> <laughs> ja, dat wilde ik heel graag worden. Want uh, ja, ik dacht van... nou, dat is toch perfect ergens gewoon in een hol onder ja, de grond. heel stil. Uh, ja. <laughs> Niemand praat tegen je. Nee, nee, als het goed is gaan ze niet terugpraten. Nee, nee. Nee. En, uh, en ik dacht, ja, daar is het. Ja, ja. maar ja, goed, uh, dat gebeurde natuurlijk helemaal niet. Nee, nee, nee. Nou nee. ja, ja en, dr dromen. En, en weet je, in de tachtige jaren toen ik nog... Ja, toen was ik eigenlijk nog heel jong natuurlijk toen... Er waren ook andere tijden waarin je natuurlijk ook wel een beetje... Uh, moest gaan denken van, goh, hè, hoe komen we aan een baan? En uh, ja... Dus je, dus je moest heel rationeel of praktisch ook wel weer denken van... Um, nou, weet je, je wordt uh, ver verpleegster of je wordt... Uh, een baan. Gewoon een vak ja, leren. of je gaat naar de MTS of nou ja, je weet het wel. Ja. En, uh, dus, dus er was ook geen ruimte, denk ik, ook niet om te dromen. Nee, nee. En ik kom uit, uit, uit een gewoon gezin... waar natuurlijk ook hard uh, moest worden gewerkt voor de kost. Dus daar was ook... Uh, er was niet veel ruimte om te dromen, nee. En was die ruimte er niet zoals jij nu schetst dat hij er niet was? Of was het ook omdat je gewoon toen al bijvoorbeeld een beetje de depressief was... en depressieve gevoelens had? Want dan verdwijnen natuurlijk dat er dromen ook heel snel. Ja, nou ja, weet je. Nou, het dromen, dat lukte wel. Alleen, je hield alles natuurlijk voor jezelf. Omdat je van jezelf uh, al heel jong dacht van... ja, dat gaat nooit gebeuren. Die kans ga ik nooit krijgen. Um, het is niet reëel, houd er maar mee op. Ja, dus dat zelfbeeld was natuurlijk al zo heel jong, al heel laag. Ja. En ja, ik was altijd al een muis. Um, dus dus, dus dat, dat vervliegt. Het vervliegt gewoon heel snel, denk ik. Ik denk dat dat het is. Ik weet eigenlijk niet waarom. Uh, ja, ik ben wel altijd heel angstig geweest voor het leven. En ook voor uh, ja, de dingen dus uiten. Dus, dus er kwam gewoon niks uit, uit mij. Of, ja. Maar natuurlijk. dat is op zich niet, ja. no, dat is natuurlijk niet normaal, kindergedrag. Ik bedoel het ja. helemaal niet lullig wederom. Ja. Maar dat is, ja. hè, dat is ja. natuurlijk niet normaal dat dat zo is. Ja, ja ik, was altijd wel, ik was gewoon een keurig kind, wat precies deed uh, wat mijn ouders zeiden. En, en mijn broer, die was wel anders. Die, die had een beetje dat juk wel van zich afgegooid. Maar ik, ik had dat niet. Ik was de oudste. Ik was ook echt een typisch oudste kind... Hm. Um, ik ook. Ja. Ja. <laughs> Toevallig. Ja. ja, maar dan zie je vaak wel, die zijn toch wat meer plichtmatiger. En ja, die jongeren zijn vaak toch, een, die kunnen lekker free hè ja, ja. en, en dat, de kunst dat, afkijken ook. Ja, ja. ja, en ik moest natuurlijk het, de weg nog banen voor mijn broer. Maar um, nee, en ik heb ook nooit gepubert of, of, of nee... Dat heb ik nooit allemaal gehad. daar begin ik nou pas mee. Vinden ze leuk, jongen, thuis. Oh ja, wat zijn wat nu zijn je puurrale dingetjes? Nou ja, weet je... Ik... Het is goed hoor dat het er nu alsnog uitkomt. Doe, doe vooral. Nee, maar het is wel zo dat... Um, dat ik bijvoorbeeld... Um, dat mijn partner die is dan boven aan het werken, komt heel hele tijd naar beneden of zo. Terwijl ik dan daar met iets bezig ben. En dan kan ik al heel erg kribbig zijn van... Ja, weet je, um, uh, je komt me de hele tijd controleren en uh, jeetje, ik wil gewoon hier even rustig zitten dan kom jij weer aan. En, oh, oh, oh. Weet je, dat kinderlijke. Dat is een beetje opstandig. Ja, maar nou begin ik dat te ontdekken en dan zeggen ze. Weer, ze heel goed. Ja, en dan zeggen ze weer dat boze kind en dit en dat. Of boze beschermer. Hè? Ja, Vanuit schemers. Ja, ja, ja. Maar nu denk ik pas van, oh, huh? wat gebeurt er nou? Wat doe ik nou? Ja. Maar het, het klinkt ook wel gek. dan dat je. Ja. Dat is, die klinkt niet heel plezend naar jouw nee. vriend op dat moment. Dus nee. dat zijn goed ja. in ja. dit kader. Ja, maar het is ook wel pijnlijk om te ontdekken dat je daar dat je dus zelf ruimte mag maken voor je eigen gevoel. En dat dan... Pijnlijk het pijnlijk. Ja. Omdat je het dan terugkijkt en denkt. Nu pas. Ja, ja. denk het wel. En ook wel um, dat ik, ik ben heel vaak een kind in een volwassen lijf. En. Um, dat vind ik niet fijn. Nee, nee. Dus dat, dat, dat, dat vind ik heel pijnlijk. Het ja. grappig dat al die therapieën... bij mij is het echt weer drie... Denk drie, vier jaar geleden of zo. Uh -huh. Maar al dit soort dingen, als je dat zo vertelt... dan komt dat weer helemaal zo terug. En dat is ja. heel grappig om te... Ja, dat vind ik wel grappig. Ik moet het misschien toch wel eens wat meer of ook weer in verdiepen. Want het is namelijk wel echt... die, die, die, die kindmodus, Die heb ik echt heel veel aan gehad. En ik weet nog heel goed dat ik dat voor het eerst... een beetje leerde kennen zo... En dan ik toen in een paar maanden een beetje zat te oefenen thuis, wel, op de bank. Zo van, oké, okay, wat voel ik dan nu? En oh, dit is, dit is mijn kind, mijn boze kind. Maar het is ook wel heel fijn om die weer een soort plekje te geven. Want ik ja. heb op een gegeven moment dus ook geleerd om uh, weer een beetje... Nou, dat klinkt echt alsof ik echt, oh, hij oh, zit zo goed uit de therapie gekomen. Maar dat is allemaal dat is niet waar. Alleen dit, dit puntje wel te vallen. <laughs> Uh, zo van je moet iemand proberen, wat vond je nou leuk als kind? Weet je wel, wat vond je echt, echt leuk als kind? En ik kon me dat ook heel moeilijk meer herinneren. Ja. Maar toen dacht ik, ah oh ja, wacht, toen zei mijn moeder ook een keer van... ja, je tekenen, dat vond je altijd heel erg leuk. Dus toen ben ik weer gaan tekenen. En toen ben ik helemaal weer als een soort kind echt gaan tekenen. Oh, en ik weet dat, de, en nu je dat zo zegt, dan denk ik, zit ik weer een beetje te denken, ah oh ja, dat voelde toen heel fijn. Dat ik weer een soort van, niet die 42-jarige rob was, ja. maar gewoon een uh, robje van 7, die gewoon lekker stond te tekenen. Dat was heel nou, fijn. Gewoon een ja, fijn gek, gevoel. Ja, ja, ja, heel gek. Ja, dus ja. ik denk dat ik daar toch maar weer eens wat... Uh... Wat werk in ga doen. Ja, weer eens wat <laughs> in ga verdiepen. Want het, uh, dat is allemaal wel een beetje weggezakt Al die kindmodi en het uh, boze kind. En wat je, het verdrietige kind. En zo, ja. En dan, ja. ja. Nou ja, in, in, in het boek uh, waar je nog gaat bespreken... Daar staat natuurlijk ja. allemaal zo... Ja, ja uh, sinds de volgende week kan ik ja, een hele lijst maken met vragen natuurlijk. Ja, tja? Ja, tja? Ja, ik zal het er eens voorlezen. Ja, ja, ik heb dat boek helemaal doorgespit en dus, het is wel echt een heel fijn boek. Ja, Patronen en, doorbreken. Uh, Even wat uh, uh, mensen denken mensen, waar hebben het over? Ja, patronen doorbreken, volgende week. Ja, oh, toevallig nee, zag ik dat. Ja, of, uh, ja, nee, je hebt het ook ergens gezegd. Ja, het komt 31 ja. december online. Maar dat, ja. de, is het, in ieder geval, het wordt ergens volgende week opgenomen. Ja, ja we ja. zitten ergens halfwege december. Maar ja. um, dat is met Harnie van Gender. En ja. die is de schrijver ja. uh, voor de volledigheid. Ja. Schrijver van het boek Patronen doorbreken. Ja, ik ga ja. dus... Uh, ja. Ja, dan met haar kan ik het er echt heel goed over hebben, denk ik. Ja, ja dat denk ik wel. En, en ik, ik merk ook wel dat, dat het helpt om, uh, om inderdaad weer jezelf te leren kennen, maar ook inderdaad om, um, wat voor mij belangrijk is, om, om te leren om ruimte in te nemen. Ook in het gezin bijvoorbeeld, dat ik ook leer van dat ik mag zeggen van je hey, hé, dit vind ik niet fijn. Ja. Maar dat heb ik nog nooit gedaan. Dus ja dan moet ik wel weer gaan leren. Of dan moet ik nu gaan leren. Nou, het is wel echt een ja. onwijze stap dat je nu ziet... dat je dat moet gaan leren. Ja, maar... Dan, dat is wel heel ja, dat. ja maar en, dus het begin. De, de, de, en daar heb je helemaal gelijk in. Maar tegelijkertijd heb ik dat dus op heel veel vlakken. En dat is, denk ik, wat het meest overspoelt nu. Dat, dat je daarin je ooit... ik hoop ooit echt wel weer aan het werk te, te kunnen maar dat je daar weer in werk kunt doen of met mensen onderling dat je je niet meer um, ja dat je je niet meer lager voelt zal ik maar zeggen dan de ander en ja nou, misschien moet je ook ja. daarin dan want dat is en terwijl ik het zeg dat, je kan, dat is kan super dat als je perfectionistisch bent net als ik ook uh, om dan te zeggen, misschien moet je daar ook niet alles meteen in willen. Dus niet meteen ja, willen ja. dat dat contact met andere mensen ja. meteen gelijkwaardig wordt, zeg maar. Of ja. op een gelijk, gelijk niveau uh, zich bevindt. Ja. Nou, misschien is dat een beetje te hoog ijs nu al. Ik denk het wel. Ja. <lacht> in kleine stapjes gewoon zitten. <lacht> ja, ja, nou ja, daar vind ik dus lastig. Want dan denk ik, ja, ja dat bedoel ik. Met verdomme, dat perfectie. Ja. dat kan toch meer dan dat? En waarom werk Jezus. Ik niet? Ik, weet je, twee jaar geleden, uh, geleden liep ik nog een marathon. Kom op zeg. Doe normaal. Ja. En nou, ja. en nou ben je thuis. En uh, ja, dat verschil is echt gewoon dag en nacht. En dat is niet makkelijk te accepteren. En ook nee. niet makkelijk even weg te leggen. Zo van nou, ik werk aan herstel. Ik ben echt wel goed bezig of zo. Maar ja, is dat vind klassiek, ik ook een, ja. een hele interessante vraag uh, altijd. Werk je nou aan je herstel? Dus wil je terug naar waar je was? Of wil je ergens anders heen? Ja, maar werk aan herstel is denk ik niet terug naar hoe het was. Dat neem ja. ik de bedoeling. Dus wil je ja. terug naar diegene die ja. die marathon kon lopen? Zoals je dan net zegt: oh, twee jaar geleden liep nog maar. Wil je daar naar terug? Of, of nee. wil je ergens anders naartoe? Ik wil ergens anders naartoe. Ja. <laughs> <laughs> um, dat is echt heel twijfelend. Ja, maar, nou, ooit. Ja, ik heb toch in mijn achterhoofd. Ik toch ooit en wel weer eventjes toch nog één keer wil doen? Maar, maar waarom maar, zou dat niet kunnen dan? Ja, omdat ik dan gewoon weer veel te ver ga. En weet je, het is ook wel bekend. Het is zelfs wetenschappelijk ook um, bewezen dat je na zo'n marathon... Hè, dus dus je, je, traint je traint en je traint en je traint en je loopt die marathon... en je komt daar binnen op de koolsingel. Ja, ja. Ook oh, van Rotterdam ook echt? Tuurlijk, cool. er is maar één echt. Oh, ja, ja, ja. ja, vind ik. Hè. Oh, sorry. En, <lacht> uh, uh, maar weet je, en dan, dan werk je naar dat hoogtepunt en dan val je in een gat... En daar gat, dat is wel, daar moet je wel aan kunnen. moet je ook aandurven. Uh, en ik heb dat twee keer gedaan. En de tweede keer is echt na nou, de eerste keer is ook niet goed afgelopen. De tweede keer ook niet. Dus ik zou hem nog wel eens een keer een beetje gezond willen lopen. Maar denk, niet goed ja. afgelopen na de marathon? Ja, dat ah, je daar okay. echt in een gat uh, valt. Ja. Um, nou ja, en de eerste keer in 2017 viel het toevallig samen met mijn scheiding. En hmm. nou ja, in de tweede keer was ook uh, ellende. Um, maar goed, in ieder geval, um, daar moet je wel tegen bestand zijn. Dus daar moet je wel weer een soort basis voor hebben om dat te doen. En ik ben wel zo eigenwijs dat ik er ooit wel weer veel gaan doen. Um, heel goed, heel goed. Maar het doe, het voor jezelf. Ja, ja. Doe, het doe het voor, het jezelf. voor jezelf. Ja, doe het voor jezelf. Nee, ik doe het alleen maar voor de medaille... <coughs> Uh, dat ja. is ook voor jou. Ik ben heel, nou, ik kan wel een blij kind zijn. Want <laughs> ik, ik doe nooit geen loopjes of date. Want ik doe dat nou al heel lang niet meer. Maar ik date nooit loopjes zonder dat ik wist of dat ik een medaille zou krijgen. <laughs> oh, of een linkje of zo. Of zo. Oh. Ja. Oh. oh, en dit zeg ik nou ook hard. Oh. <laughs> nou ja. Heel leuk. Ja, ik, maar ik kan er niks aan doen. Maar dan je, precies, moeten we er wel ja. ergens een beloning voor krijgen. Ja, als dat jouw ja. beloning is. Ja, dat was echt mijn beloning. Nou, dat ik dacht, yes, weet je wel. En een PR, maar ja, nou ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, maar stel dus ja. even, voor, even tussendoor. Je krijgt ja. geen medaille van, van zoiets als bijvoorbeeld... een, heel flauw als je dat niet krijgt. Maar stel, dat doen ze er niet. Ik krijg geen medaille. Ik krijg gewoon de eer. Je hebt hem gelopen. Ja. Heel goed. Applaus voor jou. Ja, dat doe ik echt. Dat doe je het niet? Nee. Nee, daar vertik ik. Dat vertik, nee, daar vertik ik echt. Dan denk ik, al die, die piep-kilometers. En dan aan het eind kom je dan en zeggen ze: goed gedaan. Nee, sorry, dat trek ik echt niet. Nee, ik krijg een mooi koperen kopere rondje. Met een, met nou, het is echt een grote rondje. Oh ja, ja dat is echt heel groot. Excuse me. Ja. Nee, maar goed. Nou, en het is ook maar goed dat we het misschien ook wel over marathon of hardlopen hebben, want ik dacht, ik, ik wil ook niet vergeten als ik hier ben, om um, het ook wel over het belang van beweging te hebben. Zeker. Vertel, hoe belangrijk is dat dan? Ja, ja ik denk dat dat wel levensreddend is. Ja, ja om, om je dagen door te komen en om je goed te voelen of beter te voelen. En um, en ik weet hoe moeilijk het is om, om in beweging te komen uh, als je depressief bent. En ook, zelfs ook als je vermijdend bent. Ja. Um, maar um, ik weet nog, te, je hebt een paar keer verteld over inderdaad... Uh, of je allergie voor ga wandelen. weet ik nog. En, nou, het is niet per se een allergie tegen het wandelen. Nee, maar het is maar meer tegen het advies. Het, ja, het, advies. Van, oh, uh, het gaat niet goed met je. Nou, nou, misschien dat, moet je het gaan wandelen. Ja, in het bos. we gaan wel wandelen. Ja. Maar aan de andere kant. Weet ik ook. Um, dat het zo verschrikkelijk veel doet. Um, dat het ook niet onderschat moet worden. Dat je... Dat je, dat je, dat je elke dag maar weer uh, in beweging moet komen. Dat je elke dag weer naar buiten moet gaan. En daar is een moed. Ik weet dat het, het woord moeten is natuurlijk een beetje naar, maar ik ben wel iemand die zegt van... ja, ik sleep mezelf toch weer naar buiten, ik ga het toch weer doen. En daarna is het toch ietsjes lichter. In de zin van, ik ben buiten geweest, punt. Nou, je hebt ja. het gewoon gedaan. Dat ja. is ook een overwinning. Ja. Tenminste, laat ik voor mezelf spreken. Dat is bij mij ja. altijd de overwinning. Ja. Gewoon dat ik het heb gedaan. Ja, en dat het, ik weer ja. dat ik niet, het niet heb gedaan, zeg maar. En het wordt ja. doorgebeten. Dat is, ja. Ja. ja, maar ook wel uh, het, het daglicht. En, en ja Nou ja, weet je, de, ik, ik vind echt... Ik, ik heb in de, binnen de GGZ ook uh, runningtherapie uh, gevolgd. En... Uh, ik heb ook gezien hoe mensen daarmee struggelden en worstelden en dan moesten ze weer door de regen heen en zo. en um, Maar het werkte wel, want je komt binnen en je denkt zo, ja, hè, we zijn er weer. Nee, nee ja. het is, ik ben ja, het ja. helemaal eens. Alleen ja. wat ik altijd uh, zo frustrerend vind, is dat je dan het zijn vaak mensen die dan voor het eerst of uh, een van de eerste keren een, uh, een behandelaar zien en dan is de een van de eerste dingen die je dan te horen krijgt... waar je daar met onwijs zware problemen komt. Ja. Heb je al eens gedacht aan oh, een stukje... Ik denk ik, ja... Natuurlijk. Duh! <laughs> ik heb ook Google. Ja, ik heb ook wel eens gevonden... dat nou, lukt juist niet. Dat is een beetje het probleem. Uh, daarom zit ik hier nu. Dus, maar in een later stadium ben ik het daar helemaal mee eens. Het weet. Ja. Voor mij ja. het al, aller, allerbelangrijkste. Ja, toch? Ik ga elke dag... Uh, probeer ik naar de sportschool te gaan... en dat... Nou ja, dat Soms heb ik spierpijn slaak ik een dagje over. Maar ik probeer wel echt letterlijk elke dag te gaan. En niet zozeer om nou top uh, geweldig lijf te krijgen en zo. Maar gewoon omdat ik merk dat als ik die... Ik doe dan met gewicht en zo een beetje echt mm -hmm. me, me inspannen. En dat doe ik omdat ik het heel vervelend vind. Dus als ik dat dan een half uur s ochtends vroeg ook gewoon heb staan doen... Dan weet ik, ach, nou, dat is soort van de rest van de dag valt alweer mee. Ja. <laughs> Dit ja. is gewoon, ik heb het ergens al gehad. Ja. En dat werkt echt heel erg goed. Ja. En het is natuurlijk ook gewoon de, al die stofjes in je lijf die je allemaal gaan bewegen. Weet ik weet niet hoe het werkt en zo. Ja. Maar nou, het is wel zo, uh, Het is wel ik, zo, toch? Absoluut. Ja, dat vind ik ook. En uh, ik, ik heb wel eens uh, gedacht, ook wel, als ik dat niet al die jaren had volgehouden... dat het natuurlijk veel eerder ook veel minder zou zijn gegaan. En um, door de medicijnen heb ik wel een tijdje niet kunnen lopen... Maar um, gelukkig kon ik dat op een gegeven moment wel weer oppakken. En, uh, nou, en tegenwoordig, over trouwens de lat wel lager leggen... tegenwoordig ga ik zelfs gewoon in mijn huis pakken... en dan met mijn jas eroverheen, <lacht> ongedoucht en wel, jawel... voor zo. een perfectionist ga ik toch wandelen. En dan loop ik heel snel mijn wijkje uit. <lacht> <lacht> en, en ik hoop altijd dat het regent, want er zijn natuurlijk, is gewoon echt geen hond ja. op straat. En dan ga ik toch wandelen. En, uh, en ik ga ook wel hardlopen natuurlijk. En uh, ja, en dan na een kilometer of, nou ja, vijf, dan kom ik eindelijk op gang. En dan denk ik, nou, nou ga ik het redden. Nou ga ik het redden. En, uh, dus, dus het werkt wel. Echt? Ja, voor je brein. Ja. ja. Nee. En ik weet ook ja. dat er is ook wel eens gebeurd dat ik het dan niet doe s ochtends. Dus dan sta ik letterlijk met mijn sporttas. En dan voel ik me echt heel kloten. En dan denk ik. Nee, ik ga niet. En terwijl ik hem dan neerzet, die tas, en ik eh? draai me om, voel ik me een, tien keer zo slecht. En dat blijft dan ook de hele dag. Dus ja. sindsdien, dat is maar echt maar één keer gebeurd, ja? ga ik... Ja, het is echt. Want ik, dat was echt een klote dag. En toen ben ik de volgende dag ook niet gegaan. En de volgende ook niet. En de volgende ja. ook niet. En ja. op een gegeven moment moest ja. ik weer helemaal half opnieuw beginnen. <laughs> Met alle instellingen oh. van gewichten en zo. Weet je wel, want dat duurt. Nou, ja, dat hou je niet. Daar moet je wel een beetje bijhouden. Dus, ja, dat zou ik wel doen. <laughs> ja, want anders dan... Uh, nou goed. Dan oh, wordt dat wat, weer een wat, probleem. Dan kan ik weer bij ik niet sporten omdat ik zoveel spierpijn heb. Maar nee, maar dan, dan heb je wel zo'n soort glijdende schaal. Ja, precies. En, uh... Dat is het. Maar ik ben er wel nieuwsgierig, waarom lukte dan die ene keer niet? Wat was het dan, Omdat ik te zwak, wel, te... Ja, dat zeg ik dan, ja. te zwak, vind ik. Als ik ja. daarop terugkijk, vond ik mezelf niet sterk genoeg om dan ja. toch door te zitten. Het was, was gewoon de makkelijkste optie, is altijd ja. om te zeggen... Ja, als je je rot voelt, ik ja. doe het niet. En dat, ja. omdat het de makkelijkste optie was, uh, heb ik die toen gewoon maar genomen. Maar ik voelde me zo, zo, zo slecht daarna, dat ik... Ja, dat ik gewoon die ervaring, denk ik, even nodig had om de ja. volgende keer, als ik me weer zo voel en ik sta bij de deur met die tas en ik denk, nee, dan weet ik, nou, oké, okay, nee, je moet nu, want anders ja. dan gebeurt het net als de vorige keer. Ja, maar je wordt dan zo in tegengewerkt door je hoofd, ja. snap je dat? En dan moet je dus wel elke keer doorheen. En het gebeurt ja. ook wel eens dat ik aan het sporten ben en dat ik gewoon een beetje met, uh, hoe zeg je dat er weer met je met de pet gooit met de pet ja, gooit ja. En dat ik het een beetje afraffel. Maar dan heb ik het toch wel gedaan. Weet je. Dat is ja. de, het idee is niet, ik moet keihard sporten, maar ik moet daar zijn. Ja. En ik moet het ja. gewoon doen en dan weer naar huis. En dan, is, dan is het goed. Je moet de deur eruit. Ja. Dat, dat is natuurlijk ook al wat. Hè? Dat kost natuurlijk ook al een hoop energie om, uh, om die stappen allemaal te zetten, denk ik. Ja. ja, toch? Maar heel goed dat je dat nog even zegt. Want te bewegen is uh, heel belangrijk. ja. Ja. En eigenlijk nog, zou ik nog een stapje verder willen gaan. Ik denk dat voor mensen met een psychische aandoening. Uh, maar dat hangt natuurlijk ook van hoe je daar in elkaar zit. En hoe je karakterologisch, maar ook lichamelijk in elkaar zit. Maar zweten één keer in de week, gewoon echt zweten. <laughs> is ook volgens mij wel echt heel goed voor, voor iedereen, überhaupt. Ja. Doe je het niet van de medicijnen, dan doe je het in ieder geval beter van sporten, toch? Ja, dat is sowieso beter, ja. ja. ja. En je, je hebt nog een heel boek meegenomen. Daar hebben we nog helemaal niet over gehad. Moet je daar nog iets uit... Uh... Oh, nee, nee. nee? Dit, dit is mijn houvast eigenlijk. Oh. Uh, dit is mijn uh, externe brein. Die oh. neem ik altijd mee. Echt waar? En daar heb ik ook alles in staan ja wat waar ik mee bezig ben. Maar ook mijn agenda, weet je. Ik, ik hou er oh, wat goed. alles in bij. En... Um, nou... Maar het ziet er ook heel mooi uit. Oh, dank je, dank je. <laughs> <laughs> nou, ik ben ermee begonnen omdat ik geen boeken meer kan lezen eigenlijk. Sinds, uh, ja, tweeënhalf jaar eigenlijk. Sinds ik uit ben gevallen heb ik geen boek meer kunnen lezen. En toen zocht ik ook naar andere manieren om wel een beetje weer zingeving te vinden. En... Um... Toen uh, ben ik zelf begonnen met mijn uh, ja met een soort van bullet journal, weet je wel. Mm -hmm. En en ja, er zit dan lekker in te trutten en. Uh... Ja. Maar je had het meegenomen ja. omdat je dacht, misschien moet ik er nog iets uit, uh, nou, uit, ja, uit mijn ik, externe geheugen putten. Ja, of uit mijn, uh, mijn signaleringsplan natuurlijk moet ik altijd bij hebben voor mijn gevoel. Of er uh, <laughs> uh, uh, staan adressen in, telefoonnummers. Uh, nou ja, noem maar op. Dat, ik zeg altijd, het is echt mijn externe brein. <laughs> ja. ja, dat is wel... Uh, ja. Maar waarom kan je niet meer lezen dan? Waarom lukt dat niet meer? Is het gewoon concentratie? die niet Ja, uh, ik heb een hele slechte... Uh, Spanningsboog, concentratie en de belasting, uh, ja, ik, ik krijg het gewoon niet voor elkaar. Ik kan geen. Uh, ik probeer heel af en toe nog wel een keer een onderzoekje links of rechts uh, op te zoeken, maar dat, het lukt gewoon niet meer. Het is, ja. Het is, yeah. Maar een ik, onderzoekje klinkt. Uh, vind dat leuk om te lezen ook. Ja, ik vind kennis, okay. kennis altijd okay. wel heel leuk. En ik vind. Natuurlijk dat dat misschien uh, probeert een leuk boek. Het scheelt, maar nee, dat is. Nee, uh, okay. nee. En daar moet ik ook heel erg mijn aandacht bij houden en uh, mijn concentratie, maar ook mijn geheugen is heel slecht. Uh, uh, ja, weet je, ik. ik uh, uh, het is de combinatie natuurlijk met van wat je hebt. Hè. Het, is ook, het is ook wel een, een symptoom natuurlijk van, uh, van depressie. En, uh, Zeker. Um, nou, en dan was ik ook niet altijd al de meest georganiseerde. Dus, maar vooral dat. En uh, in combinatie eigenlijk met uh, alle medicijnen die ik in de loop van de tijd heb gebruikt. Uh, um, ja, is dat gewoon heel slecht geworden. En, wat uh, heb je allemaal gehad dan? Nou, ik heb niet echt hele bijzondere dingen gehad. Maar ik ben iemand die... Ik slik eigenlijk nooit iets. Hè. Ik ben... Uh, um, ja, afkloppen, maar weer meteen. Van, uh, ja, ik heb nooit iets nodig gehad. Dus ik, heb, ik slik ook nooit iets. En toen in één keer sinds... Uh, dat ik, uh, toen ik uitviel, toen werd ik echt volgepompt met... Uh, met uh, in één keer antidepressiva en met antipsychotica. en ja. Weet je, van, van een minime dosis lag ik drie dagen plat. Oh, echt? Ja, ja je had geen kind aan mij. <lacht> en, <laughs> nee, ja. nee. En, en, en dat maakt gewoon dat het op mijn brein ook wel zo werkt. Dat ik ook wel wat... Ja, ik ben wat, wat uh, gematigder. Wat, uh, ja, mijn gedachten die, die zijn dan wat, wat meer onderdrukt. En um, ja... Daardoor hm. kan ik, ik, ik... Het lukt me gewoon niet. Het is heel gek. Maar nu ja. gebruik je nu nog steeds? Ja. Ik Allebei? Psychotica ja, antide antide en antidepressiva? Ja, ik heb nu antidepressiva. Ik heb nou... Uh, uh, ik heb de afgelopen jaren heb ik echt vier soorten geprobeerd. Jeetje. En uh, ja, van sommige werd ik wel een beetje gek in mijn hoofd, maar... Ik heb nu... Wat heb je proprion gehad ook? Nee, maar wel chlomipramine uh, heb yeah. ik gehad. En daar werd ik echt uh, om mijn gevoel, zo gek als een deur van. <laughs> ja, ik, ik raakte <laughs> raar, echt in dissociatie en ik wist gewoon van voor niet meer wie ik van achter was. En ik heb nu citalo... uh, uh, Citalopram uh. en ik slik daarnaast ook uh, ketiapine als antipsychoticum. En dat heb ik eigenlijk nog nooit eerder gehad en ik ben altijd een beetje anti-medicijn geweest. Maar ik merk nu dat de ondersteuning vind ik fijn en um, dat de ketjapine ervoor zorgt dat mijn gedachten s'avonds een beetje onhold worden gezet en dat ik dan ook goed kan slapen. Ja, dat vooral hè, dat ja, doet het. Ja. ja, en dat is... Ja, het is rotzooi en dat snap ik allemaal. En er zit ook heel veel bijwerking aan. Daarom loop ik ook zoveel om ook maar een beetje binnen de perken te houden, al die, uh, al die kilo's. Maar, um, oh, want je komt er ook van aan? Ja, van ketjapine. Dat is echt... Ja, uh, ik heb dat maar heel even gehad. Van uh, gebakken lucht kan je nog... Uh, oh Ja, ja. <laughs> Het um, ja, dus daarom... ook zo fijn hè. Ja, ja, maar ik ben ook niet perfectionistisch, dus ik loop. Nee, ze dus loop... hebben niet... geen probleem voor jou. Maakt helemaal niet nee, uit. Joh. Maar daarom loop ik ook echt. Ik loop 40 plus kilometers per week wel, om daar een beetje in toom te houden. Maar want ik, ik, ik besef me wel dat ik het gewoon wel echt nodig heb. En um, nou, daar kom ik nog niet van uh, af. En ik probeer daar eigenlijk zelf een beetje mee te spelen. door de... Ja, een be klein beetje af te bouwen. Um, maar ja, ik, ik heb zoveel honger en uh, ja, daarvan. Ja, of ja dat, is geen, ja, uh, dat of, is geen fijne bijwerking. Nee, nee, maar ik heb echt heel veel heftige bijwerking gehad. En dat is nou allemaal veel minder. Dus uh, ik accepteer het nu. Het is voor mij nu acceptabel in ieder geval. En het, het is nu... Uh, verbetert het voor mij mijn kwaliteit van leven. Daar vind ik het belangrijkste voor ja, nu. Tuurlijk. Ja, Ja, zeker. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. ja, en ik slaap wel uh, uh, gemiddeld tien uur per nacht. Zo. <laughs> dat is ook heel belangrijk. <laughs> Goeie nachtrust. <laughs> dat doe ik al 2,5 jaar. Daar heb ik ervoor nog nooit gedaan. En, uh, maar ik merk gewoon wel dat ik het nou nog nodig heb... om alles het hoofd te bieden. En uh, ja, dan denk ik, ach, nou ja, weet je, het is nou zoals het is, ja... En ah. je hebt dus, want het zijn helemaal aan het begin... maar dat is alweer een tijdje terug... Nee. Uh, had je, therapie, je hebt dus nu één op één uh, therapie. Ja. En dat is nog niet zo lang, zei je. Nee, nee. Hoe bevalt dat? <tosses> uh, <laughs> ja, hoe bevalt dat? Ja. Hoe vind je dat gaan? Um, heb je er wat aan? Uh, ja, ja. Nee, ik heb er wel wat aan. Alleen, uh, het gaat nu... Uh, ik, uh, ik moet het eigenlijk uh, een beetje uitleggen. Het is, het is twee keer in de week en dan zie ik uh, uh, mijn regiebehandelaar of een andere GZ-psycholoog. En ik zie een sociotherapeut om uh, praktisch thuis uh, vorm te geven. En um, het gaat erg veel over mij. Ja, <laughs> <Maar laughs> la dat yeah, is meestal zo. En dan een uur lang. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> en dan ben ik altijd gesloopt als ik er vanaf kom. Ja, yeah. ja. En de ene keer of de andere keer lukt, ja, lukt het me niet, wel of niet om mezelf eigenlijk toe te staan, om bij mijn gevoel te komen. En dat maakt het gewoon heel lastig. Dat, dat, um, het gaat altijd over mij. En ja, dat kost me eigenlijk bakken energie, ja, want dat wil ik helemaal niet. Nee, en dan moet ik de hele tijd, zoals ik nu doe, contragedrag vertonen om het toch maar weer aan te gaan. Toch maar nee. weer aangaan. En, en, en soms heb uh, ik haar, had je de nee, EBD ook gezien. Tenminste, ik weet niet hoe vaak je het al geheld hebt... maar ik heb dat een, paar, een jaar of zo gehad. Dan gebeurde ja. het ook regelmatig dat ik ja. daarin ging. Het, ja. Ik kan het vandaag gewoon niet... ik kan niet nee. helemaal meedoen zoals het hoort vandaag. Nee, maar toch doe ik het daar wel. Ja, ik doe het ook wel. Ja. Maar het voelt dan niet zo prettig. En andere nee. momenten gaat het dan een stuk beter. Heb ik er ja. heel veel aan. Ja. Maar. Weet je wel? En dan, dan, dan denk je... hè hè? We hebben een stapje gezet. Ja. Maar ik weet niet waar naartoe... Dus het perspectief uh, mis ik een beetje daarin. Um, maar ze doen wel heel erg hun best, want dat wil ik ook wel noemen. Um, um, ik had in het begin een hele grote angst om te, ooit terecht te komen in het GGZ. Hm. En um, nou kwam ik daar en um, ze denken wel heel erg met je mee. En um, ze hebben alle expertise in huis. Dus ik, ik, ik merk wel dat het... Um, het doet wel wat, maar het duurt allemaal zo lang. En jullie loopt ook vaak natuurlijk tegen de bureaucratie. Uh, ja. En ik ben dan ook nog. Ja, ik ben soms ook nog zo gek in mijn hoofd dat ik ook nog denk van, oh jee, weet je, de DBC loopt bijna af en dan moet ik wel klaar zijn met mijn therapie. De DBC? Oh, sorry. De diagnose-banden weet je wel? Dat is eigenlijk het doosje waarin al je verrichtingen komen en aan het eind van het jaar krijgt de verzekeraar een factuurtje. Dus daar ga ik dan ook nog over nadenken. Maar goed, in ieder geval, ik... ja. Vond je het ook niet zo vervelend? Dat had ik altijd. Als je dan bij die therapie geweest was... Ik had hem maar één keer de week. Uh -huh. Dat je dan... Uh, en dat was op dinsdag. Dan had ik dinsdag gericht naar huis. En dan voelde ik me echt zo van... Oké, okay, ja, heftige dag. En dan had ik er eigenlijk de rest van de week best wel last van. Ja. Tot nou, zondag, maandag ging het wel weer beter. En dan kom ik dinsdag weer naar de therapie. <lacht> en dan begon het. <lacht> en dan <begon lacht> en het weer. Emma weer. Ja, ja nee, daar heb ik ook heel veel last van. En um, uh, ik mag van mezelf natuurlijk ook als ik thuis kom... ook niet... Um, het aan de kinderen laten merken of, of mm -hmm. dat ik het zwaar heb gehad. Um, oh, ik moet wel zeggen dat ik daar nou wel mee aan, meer mee aan te oefenen ben. Maar dat is natuurlijk ook wel een ding uh, wat het dan een beetje belemmert. Um, maar op zich, ja, nogmaals, ik, ik heb er wel wat aan. Het duurt alleen allemaal zo lang. En het is, um, um, ja, ik. ik de valkuil die ik altijd heb, is gewoon keihard werken, keihard werken, keihard werken. En dan komt alles weer goed. En dan moet ik nu voortdurend loslaten, loslaten. En ja, daar zit ook heel veel in de weg. Dus ik doe dat ook wel zelf. Uh, wat, ja, als, je, als, je, als je dan toch, ja. je hebt vast en zeker heb je ook uh, met je therapeut of misschien voor jezelf een hmm. doel besproken of bedacht. Oh ja. ja, dat is ook zo leuk. Dat is ja. ook fijn, hè? dan moet je een doel ontvangen. Wat, wat wil je? Ja, wat precies. wil je bereiken straks? Ja, nou ja, ik wilde alleen maar dat het leven een beetje doable voor mezelf was. Ja. En dat ik niet meer zo tegen de dagen op hoef te zien en niet zo angstig hoef te zijn. Uh, maar uiteindelijk was dat zelfs niet haalbaar. Moesten we eigenlijk nog terug dan voor. Oh. Zo van, <laughs> Laten we nou eerst maar eens beginnen met emotieregulatie. Oh ja, ja, ja, ja. <laughs> Omdat ik natuurlijk überhaupt niet wist... Wie ik was en wat ik moest doen. En hoe, hoe laat ik iemand toe? Of hoe vertel ik iets over mezelf of over mijn gevoel? Zonder dat ik afgeslacht word. Dat is wat ik denk. En ja daar zitten we nou nog. Nou, inmiddels ja. hebben we, heb je nu 1 uur en twintig minuten zitten vertellen oh, nee. over je verhaal. En volgens mij doe je dat echt heel erg goed. Ja, ja. Oh, erg. Ja. ja. Ja. Ja. Dat vind jij nu erg waar. Ja. Ik denk dat je. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Wat? Wat weet je niet? Of je het erg vindt of niet? Nou, nee, maar dan denk ik... Hoe, ja... hoe, hoe, hoe voel je je nu hierover? Dan ga ik het gewoon toch aan je vragen. Nee, hey ja, hoe ja, voel je je nu uh, over, nou, Dat je weet dat je anderhalf uur zelf op te praten? Ja, nou heb ik echt wel handen <laughs> en, uh, <laughs> en dan, dan stijgt dat, zal ik maar zeggen, omhoog. Uh, dan moet ik je altijd even zuchten. Um, <laughs> maar... Um, Nee, tot nu toe denk ik: oké, okay, uh, de wereld is nog niet vergaan. Nee en, nee. en als ik straks naar huis toe rij, dan begint de echte ellende pas. Dat is wel zo. En daar ben ik wel best bang voor. Ja. Nou, maar wat dan? Wat denk nou, je? Dan? Wat ja, ga jij dan denken? Wat, ik heb allemaal, wat heb ik allemaal gezegd? Nou ja, ik, uh, uh, wat heb ik gezegd? <laughs> en klopt dat wel wat ik zei? En. Uh, nou, volgens mij vindt iedereen me nou hartstikke gek dat ik al die dingen heb gezegd. En het slaat eigenlijk helemaal nergens op. En uh, volgens mij moeten we dit gesprek wel heel snel deleten. Um, ja, oké. Okay. Helder. Ja, ja, sorry, dat soort dingen. Ja, ja en sorry, daar zeg ik ook altijd. Maar dat uh, ja. Ja, zou het je niet helpen als ik je dan gewoon zo meteen alvast meteen dit hele stuk stuur... <laughs> en dat je het gewoon weer thuis komt, schoon is gewoon lekker. Of ga je dat weten, dat kan ik helemaal niet horen natuurlijk. Kan oh, weet ik. Dan niet meer terugluisteren. Nee, nee, nee, nee. Het is een soort nachtmerrie, weet je wel. Dat ik denk, oh, zo snel moet ik vergeten. Maar Want... aan de andere kant, ik bedoel, je bijna ja. alles wat je vertelt. En dat is echt niet omdat, omdat ik dat nu zo uh, je een goed gevoel mee wil geven. Maar het is allemaal super herkenbaar. Oh ja? In ieder geval voor mij. Ja? Dus je hebt in ieder geval oh. één iemand die je verhaal niet belachelijk vond. Oh, nou dat is wel heel fijn. Ja. Ja, maar weet je dan En volgens mij echt nog veel meer hoor, geloof me. Ja, en maar ik vind het ook echt heel aardig. Alleen ik denk dan van binnen zo van ja. Dat zegt hij alleen maar Super super aardig. echt heel aardig tegen zeet. Ja. Ja, maar dat bedoel ik echt niet zo. Ik zeg het niet voor niks ook elke keer. Want het is gewoon heel ja, herkenbaar. Ik ja. heb namelijk ook altijd een heel slecht beeld van mezelf gehad. Heel slecht uh, over ja. mezelf gedacht. Altijd gekopieerd, gedrag. Altijd net gedaan of ik iemand anders was. Ja, dus ja. het is allemaal super herkenbaar. Ja. Ja. ja. En ik vind het heel mooi dat je toch, nog dat, toch dan dit verhaal komt vertellen. Daar ja. blijf ik bij. <laughs> Dank je wel, moet ik, ik zeggen. En ik denk, ook al doe je het mm -hmm. misschien nu dan voor anderen. Mm -hmm. Wat ook erg te prijzen is. Dat vind ik ook ja. heel mooi. Uh, ja. En dat houdt dat ook gewoon vol. Maar de, dat je uiteindelijk hier zelf ook wat aan hebt, dat hoop ik. Ik hoop dat je ja. er misschien een jaartje ja. over terugkijkt en denkt... nou, dat was, ja. dat was goed dat ik dat gedaan heb. Ja, daar hoop ik ook. Maar dat is ook de enige gedachte van uh, uh, mijn wens eigenlijk... dat ik dat kan denken inderdaad over een tijdje. Ja, en ik... dat, dat ik er niet te veel last van krijg. Nou, dat, dat, dat, dat hoop ik, Op korte termijn. Nou, dat hoop ik heel ja. erg, maar ja. ik hoop ook dat ja. laatste. Dat je, ja. dat je over een tijdje. En dan uh, nou, ben je altijd welkom om nog een keer terug te komen. Ah. Oh, ja, maar de dat deed je nooit, zei je. Oh ja, wel hoor. Oh. Ja. Nou, dat vind ik superleuk. Dat lijkt me echt geweldig. Nee, dat is echt. Zo, ja. Daar ben ik zeker. Ja. Er komen wel meer mensen straks nog voor de tweede keer langs. Ja. Dus je bent echt welkom om over een jaar nog eens te kijken hoe de vlakte voorhangt. nou Dat lijkt me echt van. fantastisch. Misschien zit er een hele andere iemand. Ja, die weet. Ik... Ja. Of niet, misschien kleine stapjes. Is ook al heel oh, veel. Ja. Toch? Oh, dat was het. Ja, nee, je hebt, je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. <laughs> Mag ik jullie voor nu heel erg veel danken. Ja. En uh, ik wens je gewoon de komende tijd heel veel succes. Nou, dankjewel. Jij ja, ook bedankt. Ja. En tot zover deze aflevering van de Pirenkast. Hartelijk dank voor iedereen's geduld. En met name dat van Christel uh, dat deze aflevering heel even op zich heeft moeten laten wachten. Heb je zelf hulp? Uh, bij psychische problemen nodig? Je weet het inmiddels. Neem dan contact op met je huisarts. En heb je gedachten aan zelfmoord? Bel dan met 0800-0113. Of meteen 1.3. En praat erover. Volgende week een nieuwe peerkast. Heel graag tot dan.